Het is 6 uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Vannacht is in Eindhoven het vliegtuig met 40 geëvacueerde Nederlanders... uit Zuid-Soedan aangekomen. Er waren ook een paar andere nationaliteiten aan boord. De groep was het onrustige land ontvlucht... en kwam via de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa naar Eindhoven Airport. In de Zuid-Soedanese -Zoed hoofdstad Juba zijn nog wel ongeveer 20 Nederlanders... achtergebleven, onder wie ambassademedewerkers.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 De zes nazi-kopstukken hebben postuum hun onderscheiding... van het Weense Philharmonisch Orkest moeten inleveren. De Wiener Philharmoniker hadden nauwe banden met de nazi's... blijkt uit een onderzoek. De orkestleden willen breken met het verleden... en nemen daarom de onderscheidingen af. Het beroemde Weense Orkest ontsloeg tijdens de Tweede Wereldoorlog... Joodse muzici van wie enkelen in vernietigingskampen overleden. Een van de nazi's van wie de onderscheiding is ingetrokken... is Arthur Seys inkwart, Rijkscommissaris van Nederland... tijdens de oorlog. Het weer in het westen en noordwesten regen. Minima rond 3 graden. Aan zee in stormachtige wind. Middagtemperatuur vandaag 6 of 7 graden. Dit was het NOS-journaal. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Wij van Indie merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze...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 Hoi, ik ben Laura Janssen. Hallo, ik ben Jan Smeet. Help 3FM met de actie Serious Request. Hallo, Emily Sanday hier. Please help 3FM. Send in your Serious Request. 3FM. Nu. Giel. Serious Request. 3FM. 3FM. Nachtdieren, dagdieren. Giel hier, goedemorgen zeg. Het is zes over zes en Paul, ja, je moet echt gaan slapen, ja. Dit is wel het moment, eh, want over vier uurtjes dan wisselen we elkaar oh. weer uh, af. Oké, okay, eventjes vijf hoogtepunten van de nacht. Ja, Dennis Wening. Ja. en Dennis Wenning. Ja, hij was echt heel goed, maar uh, een mooie wark was hier vannacht. Oh, echt? Oh, dat was leuk. We hebben dat niet was... gespeeld Ja, die binnen. hebben gespeeld, ja, ja, ja. ja, maar je had gelukt. Nee. De drum paste niet door de deur heen. Ah. De, de drummer zelf ook niet, vonden <laughs> ze zelf heel grappig gemaakt. <laughs> dus hebben een gitaarkoffer gebruikt om op te drummen. Oh, dat Ja. En wat ook echt wel heel goed was. Ja, de band. band. De band. Ja. ja, het is gelukt. Oh ja, natuurlijk. Jij hebt ja. de band samengesteld. Ja, ja, ja. ja ze hebben, we hebben uiteindelijk nog een percussionist gevonden. Ja. Een, een toetsenist, een gitarist. Een ja, toetsenist was goed. Trouwens, ja. Die speelde echt een mooie solo. Nog aan het einde van de. die nummer. zijn ook in het huis geweest. Ja ja. ja, ja. Die hebben hier allemaal gezeten. Rihanna met Stee hebben ze gedaan. En oh. uh, nou ja, een paar talenten hebben, uh, ja. hebben we ontdekt denk ik daar. Ja, echt zeker. Leuk. leuk. goed. Mooi. En ondertussen, oh ik zie dat het fucking takken weer is. zijn. Ja, ja. Het is echt, uh, deze mensen zijn bikkels, hoor. Oh, is nou, beste, is nou, Paul geslapen. Hoe laat wil je wakker? Ja, uh, tjo, half? Ja, half, half vijf of half tien of zo. Oh, mag ik dat dan ook doen? Ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, ik vond het best liefde het nog. Ja, ik, ik, Normaal, ik was heel erg bang want ik kon je zo half in mijn slaap zingen. Ik denk, oh als ik maar gaat Nee, Ik, ja, ik wil dan? dat je niet aandoen dat ik dat ding nee. op je hoofd zag allemaal landen. Nee. Slaap lekker Paul. Ja, dankjewel. Tot zo, man. Nou, laat ik even naar een van de bikkels gaan dan buiten. Hallo. Hallo. Hallo. Er zit iets op je voorhoofd. Ja, nee, ik weet niet. Uh, wat, wat is dat? Uh, ik denk dat ik, weet ik ook niet zo goed. Het is een glas van een bril. Oh, dit? Ja, dat wist ik al wel. Oh, nee, dat doe we oh, ik weer terug. Uh, wie ben je en uh, wat kom je doen eigenlijk? Uh, ik ben Malou hey, en ik kom Malou. een liedje aanvragen voor 20 euro. Nou, dat uh, kan Ik hè? heb hem nog nooit gehoord. Oh, nog nooit. Ik het oh, niet. Het is dan knap dat je hem ook kan aanvragen. Ja. ja. Als je, als je nee, dan dan maar nooit jullie heb ik hem nog nooit oh. gehoord. Oh, ik snap het al niet. En ik ben de hele nacht wakker gebleven hier. Oh, daar merk je niks van. Nee, toch? <laughs> <laughs> uh, en welke zou dat zijn dan? Vrouwkes. Vrouwkes. Oh ja, nog nooit gehoord. Nee, dat klopt inderdaad, ja. ja. Van, van wie is dat of is dat de band? Dat uh, is de band, ja. <laughs> ik weet niet van wie die is, ja, maar oh, okay. ja, het is de carnavalsnummer. Ja, ja. oh, oh, hij komt eraan. Hij komt eraan. staat al klaar. <much> nou, heb je hem? Uh, nee, ik heb hem niet. Heb je hem niet? Nee, echt niet. Nee, maar je mag wel het geld geven. Nee, dan opzoeken. wil ik een andere vraag. Okay. Een andere vrouwkes. What Wat does the fox say? Oh, kijk, die is al vaker aangevraagd. En, uh, voor die dat... heb je wel toch? Die heb je we zeker wel, ja. Ja, ik wou net zeggen. Maar dan zou ik toch uh, alvast ook eventjes aan jou die vraag willen stellen. Wat does the fox say? Ring. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, Top. Dankjewel. Thank you. Foto. Foto. Ja, fotomomentje was dit wel, ja. Dat je later denkt, jezus hé, was ik echt zo lang? Zag ik er zo uit? Had ik gewoon echt een stuk bril op mijn voorhoofd geplakt? En heb ik daar een fox nagedaan? En Malou, uh, voordat je weggaat? Ja. Voordat, voordat Johnny erin komt? Ja. Uh, zou ik jou willen vragen om de ochtend een beetje te openen? Vertel. Uh, nou ja, eigenlijk is de bedoeling dat je gewoon zo lekker, zo zwoel mogelijk... eventjes een morgen in die microfoon uh, kooit. Maar wacht even. Haal even adem. Ja, nu mag je. Ja. Een hele geile goeiemorgen. Gaat hier helemaal los, nou, Den? Lekker, hè? Dat was lekker. Ah, oh, Iggy, man, dat louf ik mooi. Uh, last for Life natuurlijk, Iggy popmuziek op de radio. En gewoon naar die vroege maan. Voor uh, Jane Danen, overleden in 2000 op 29-jarige leeftijd. Het was een stoere, intelligente vrouw met een enorme last for life. Een grote liefde voor paarden en haar leven gewijd aan het helpen van, een, uh, van beperkte kinderen. Vandaar deze plaat die ook op haar afscheid is gedraaid. We zullen je altijd blijven koesteren. Ah, dat is het mooie, hè? Kijk, als je een plaat aanvraagt, dan kan je daar als je wil. Een heel verhaal bij doen. En uh, nou ja, we, zullen dat, uh, we zullen dat erbij vermelden. Je kan ook gewoon denken: ik wil gewoon een plaats. Sterker nog, je kan ook denken: ik wil van mijn niks. Ik doneer gewoon. schijn ook veel mensen te doen hoor. Vindt dat vind ik opvallend. Ja. Maar dat snap ik ook wel. Als je keuze op, kan maken. Laat die jongens toch. Ja. Uh, nou ja. Check het maar snel op 3fm.nl of bel 0909-1336. Uh, het is zaterdag hoor. Ja, het is, uh, het is gewoon nu echt waar hoor. Het gaat, uh, het gaat zo meteen gewoon weer licht worden. Nou, Allicht, ja. Al licht. Ja. Ja. Ja, al hoe ik, voel jij je? Nou, ik voel me best wel goed eigenlijk. Ja? Nou, ja. Je bent dus snel wakker geworden. Ik bedoel, in dus een uh, kort zes maakt hij wakker. Ja, maar dat ben ik echt wel gewend. Ik wil ook geen enkele seconde extra hebben, want dat vind ik gewoon zonde. En ik, en ik hoorde het nog zo, ze zeiden tegen mij van, je moet hem even wakker maken. Het was vijf of half zes. En ik dacht ja. van, nee. Ja, hij zei echt, elke, hey. elke minuut telt. Dat had ik gezegd. Nou, top, dat is jij ook gewoon. Want zo is het ook. dat je onder de, onder de douche staat dat je het nieuws hoort, dat je denkt, oké, okay, nu moet ik gaan uit. Ja, ja, ja, ja. ja heerlijk. Uh, verzoekjes, ja we bellen soms mensen ook wakker, want uh, ook daarvoor geldt, je kan zelf aangeven wat je wil, of je dan uh, wel of niet gebeld mag worden. Ik weet niet of Denise nu al spijt heeft. Denise, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, je klinkt best wel wakker eigenlijk. Ja, nee, ik ben op tijd gebeld, dus ik heb nog eventjes tijd gehad om wakker te worden. Oh, oké, okay, heel goed. Uh, voordat we gaan naar jouw uh, request, hoe ziet jouw zaterdag eruit? Um, ik ga straks naar de kerstmarkt met mijn vrijwilligersgezin en vanavond uh, oppassen op het zoontje van een uh, vrienden van mij. Oh, wat een mooi mens ben jij Denise. Nou, dankjewel. Ja, dat vind ik ja, echt ja, ja, heel, heel mooi. Dat hoor je gelijk, ja. En, en dan, ja, dan sla ik gelijk door. Maar dan ben ik ook niet hoe je dan uiteindelijk de kerstdagen zelf echt door gaat brengen. Uh, met familie. Ja, gewoon oh, heerlijk. Ja. Oké, okay, nou over die familie gesproken. Jij hebt een request en uh, ja, jij hoorde hem in de auto en toen? Uh, nou, ik ben al enige tijd uh, fan van Kings of Leon en ja. ik zat in de auto en uh, het begindeuntje van dit liedje kwam en mijn zusje was, uh, was verloofd en ik dacht, dit is het liedje wat, uh, waar hij entree op gaat maken. Dat en, dacht je uh, gewoon zo Ja, maar ja. Hoezo, hoezo dacht jij dat? Uh, ik weet het niet, het was, het was gewoon zo mooi en... Uh, maar je wist ook dat je zus het uh, leuk vond? Of, uh... Nou... Dat niet? Ik, nee. <laughs> ja. Nee, ze kwam op een dag, kwam ze ermee dat, uh, dat ze dit liedje ging gebruiken als, uh, ja. om haar entree te maken. Het is toch echt ja. alsof je een soort visioen had eigenlijk. Ja. Dat vind ik echt, vind ik mooi. Dus elke keer dat je hem hoort, dan ben je daar op die bruiloft. Ja, zeker. Ja. Zeker. Nou, Ook dan, nu weer. Dan ben je ja. daar ineens zaterdagochtend, kwart over zes ben je er gewoon weer. Dankjewel hè. Absoluut. Oké, graag gedaan. Succes jullie. MUZIEK voor Melissa Auwant, die veel aan haar muziek heeft gehad in de tienerjaren, dankzij haar zusje Sissy ook. Straks voor de kleine sterren, die het niet gehaald hebben. En voor de Shining Stars, die het door jullie actie wel gaan redden. Dat is een mooie bedacht. 25 euro, dankjewel Melissa. Het is vijf uh, voor half zeven. En wie staat daar bij de microfoon dan? Hallo? Oh sorry. Ja, ik hoor je nu, sorry. Hallo. En ik wil graag Wannabe. Oké. Okay. Van de Spice Girls? Ja, ik heb nog maar 5 euro, want ik ben net op stap geweest. <laughs> ja, die heb ik ook al vaak gehoord vanavond. Ja. Nee, perfect. Ja, dat maar is, het is mooi, neem ik fik ja, mooi. Ja, dat ja, laatste geld? 5 euro. Ja, tuurlijk. Super, dankjewel. Ja, en je gaat uh, lopen naar huis. graag Wannabe, want iedereen achter mij zegt het ook. Ja. Anders zal allemaal Wannabe's zijn. Ja, nee, snap ja. het. Top. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Nou, graag gedaan voor. Dag. En jullie ook? Ja, ja. Toppie. Ah, precies. Ja, leuk. Ja, dit is een beetje het. Uh... Het, het, het, het change-moment, zeg maar, waarin de nacht dag wordt. Maar het is nu nog wel een beetje nacht. Het eh, is nog een beetje nacht, nou, maar ik, ik, ik, ik, ik vind het wel terug aangezicht. Zo op het plein, zo, al, die, uh, al die wagens die alles helemaal schoonmaken. Even, zo, het is gewoon, uh, precies, een soort van echt een nieuw begin van de dag. Ja, nou, dat vind ik ook wel mooi. moet ja. zeggen, normaal gesproken ben ik dan heel gewend dat er nieuws is. Maar het is zaterdag, dan hebben ze om half zeven hebben ze geen nieuws. Echt waar? Nee, ja. Ze ja. liggen ook allemaal nog, het is weekend. Zeg maar. maar ik zit wel een beetje nieuws te lezen, dit vond ik dan een mooi berichtje. Bijna twee derde van de Nederlanders heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar. Oh. Maar slechts een derde houdt het vol. Ja, heb jij goede voornemens? Ja, heel veel goede voornemens. Ja, wat dan? Nou, gewoon een beetje gezond leven. Oh ja. Maar ja, dat moet ik dan alweer niet zeggen, want als ik dit dan zo hoor. Sowieso blijkt 94% van de Nederlanders in december meer te eten en minder te sporten dan anders. 94%, dat is gewoon S niet, ja. iedereen. Uh, maar daar voelt de maar 30% zich schuldig om. En dan komt dus de, dat de goede voornemens. Ja, 64% is echt dus iets van plan. Uh, van de jongeren onder de 30 jaar, die hebben ze van joh man, ik ga niks anders doen. Dus uh, die hebben ze eigenlijk wel het beste voor elkaar. En dan komt hij. Een kwart van de ondervraagden vindt Paul de Leeuw en Patty Brad, voorbeelden van bekende Nederlanders die een ongezonde levens levensstijl hebben en wel een coach zouden kunnen gebruiken. Op nummer 3 de Barbie. Oh, Barbie? Ja. <laughs> Raar, ja. Ja, ja. ja, want dat, ja, ja. drinken en zo. Ja, dat denk ik. Ik hou er helemaal niet van, die mensen. Het <laughs> was een 53-jarige man uit New Jersey die kwam onder invloed opdragen voor zijn rijexamen. <laughs> ik probeer het nog te verbergen, maar ja, die lucht! Dus uh, die heeft nooit een auto in mogen stammen. Ze rijbewijs kan die voorlopig van gegeven. Dan mag ik ook even een jaartje niet afrijden? Ik denk ja, ja, wel weer strak. Ja, dat is wel goed. En inwoners van de gemeente Rotterdam dan. Uh, als je een kaartje krijgt, die denkt: oh, wat leuk, ik krijg een kerstkaartje. Uh, het kan ook minder leuk zijn: de politie gaat namelijk kerstkaartjes sturen. Met dan wel daar ook gewoon eventjes de oproep bij dat ze nog een bedrag open hebben staan. Ja. Gelukkig, gelukkig kerst, Ik kom wel wie boetes betalen. Ja, ook op ja dat, precies, wat zou daarop kunnen staan, ja. Nou ja, hebben we toch een beetje nieuws gehad. En nou ja, ja, nog over alcohol, ik vind Katy Perry echt een coole chick. Die heeft alles geprobeerd om weer een beetje gelukkig te worden, waaronder drie maanden helemaal niks drinken, wat ze uh, heel heftig was, verschrikkelijk, zo schrijft ze. Ze nam vitaminevoedingssupplementen, dat was allemaal een beetje om over Russell Brand heen te komen. En op een gegeven moment... Er was niks specifieks dat er, er bovenop geholpen heeft, maar uh, alsof er een kosmische kracht was, die op de een of andere manier over me waakte. Dus ik denk dat ze weer denken als ik dit Komt hoor. John ja. ja precies, dat, dat was, ja. toen ging ze er zuipen. Toen, uh, ja, je kent John mee inderdaad. Ja. Oh, daar staat iemand die weer heel erg aandacht. Nou, laat ja. nog eentje doen voordat ik weer in ja, muziek ga. Hallo? het is een beetje lastig verstaan door die herrie hier buiten. Eh? Ja. Maar we hebben met de vriendengroep, hebben wij uh, 80 euro ingezameld. Oh. Zo. Als ik het uh, liedje van John Medley, met als het moet, doe ik het goed, mag eh? zingen. Aangelezen! Uh, Op dit moment. Hij gaat live meezingen. Oh, ik heb hier het. een aantal fans meegenomen ja, en die gaan lekker zingen met ja, allen. Dat is ADO, ah, dat is het enter van ADO. Als je een nummertje draait als het moet, doen we het goed, niet goed Precies ja, als John Metlitz. Ja ja, als Maar dan wel een beetje de zomermix, weet je wel, een beetje de zomermix. Ja natuurlijk begrijp ik. Maar komen jullie uit Den Haag of zo? Nee nee, joh gek. Maar het is gewoon een lekker nummertje toch? Echt warm ook grappig. Want het is wel en tembalado. Ja ja ja. Elke keer staat hij in het stadion hoor. Als John. Iets harder, joh. Ja, zingen. Ja, hoi, hoi. Toen ik nog een klein oh, jongen was, was Was ik niet de beste, de beste van de klas Moeder, Moeder zei toen tegen mij. mij Hou je kopje goed, goed erbij Als je het moet, doe het doet, goed, doe het goed, goed. Nou, Moeder zei toen tegen mij Hou je kopje goed erbij Als het moet, doe het goed, doe het goed Die woorden ben ik nooit vergeten ik in mijn kale koppie mee! Ik hoop dat het niet doorheeft, nee. uh, voor alle ja. vrouwen van Ultra Oost. Goed hoor, echt heel goed gedaan. Voor Sami, Ton, Jaap in en Bert. En destiny. destiny, Charlie's Angels, Lekker Yvonne Mavers uit Amsterdam, dankjewel. Dit mm -hmm. uh, uh, uh. is Destiny's Child. Question, tell me what you think about me. I bought my own diamonds and I bought my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave.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 I still get what I get, ladies. It ain't easy being independent. Question: How'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you was the front. If you're gonna brag, make sure it's your money fun you Depend on no one else to give you what you want. On my feet, cause Vraag gevraagd door uh, Yvonne Meves uit Amsterdam. 50 euro! Pannenkoek! Ja hoor. Oh. Pannenkoek. Lekker hè? Ja. Desinitiaal <laughs> uh, dus, Independent Women. We hebben het er net over hoe goed Beyoncé is. Hè. Ja, fantastisch. Qua ja, artiesten, performances, zingen, dansen. Bij uh, gebrek aan Fleur heb ik dan, uh, ja, ik moet toch een beetje zelf het nieuws brengen dan uh, dit uur. Uh, Beyoncé komt met een nieuwe parfum. Oh! En ze had al uh, Heat en ze had al Pulse, maar ze komt dan nu met Rise. En dan komt er zo'n marketingfaaltje. Beyoncé wil steeds meer en meer delen met haar fans. Oh ja. En ze wil echt haar persoonlijkheid erin kwijt in dat geurtje. Dus zitten extracten van de orchidee, dat is haar lievelingsbloem. abrikoos, jasmijn, musk en basilicum. Ah, oké. Okay. Dat jij ja. denkt, ja, dat is typisch uh, Beyoncé. Hé, hey, laten we vooral doorgaan. Want ja, dan weet ik dat er een nieuwe dag begonnen is. Waarom hoor ik je niet ratelen, jongens? Ik hoor je niet ratelen. ratelen. Ja. Wat is dit dan? Uh, is dit dit, dit dan? is een, uh, een Face Café Shooters. Dat zit hier uh, nou ja, in Leeuwarden. En die komen gewoon elke dag, omstreeks dit tijdstip ook, komen ze uh, de fooi doneren. Oh, is het niet de fooi? Oh? Het is niet de fooi, het is oh. de opbrengst van de drank. Vandaag Apfelkorn. Oh ja, oh, wow. het is een. Uh, oh ja, oh ja. Dus we komen wederom wat geld in je geloof stoppen, eerder uh, vanavond. Ja, om, uh... ik vind het heerlijk. Ja, toch? Volgens. Ja. En vandaag is het? 390 290 euro. 290 euro. <laughs> maar dan wel weer vol gas barkeeper van kruimeltje papi. Ja, die doen we er gewoon. Elke weer Elke dag in. opnieuw. Elke dag opnieuw. Jongens, jongens, jongens, wat een Godmorgen. leven. Tot morgen. Hey. Dankjewel. Hey, ik ga wel iets van een andere café draaien. Dat is Keen en de Sovereign Light Café die aangevraagd is door Ruth en Jennifer. And Jennifer Heidra, 50 euro. Gertine van Blijderfijn doet er nog 10 euro bovenop. En Carine Laan, die vraagt hem aan omdat het het lievelingsliedje van haar zus is. Ook nog eens een keer, 10 euro erbij. 70 euro. 7 over half 7 is het. en uh, nee, Ik zei al, dat is dan dus precies het verschil dat je de, de nachtbrakers hebt. Ja. En, en, en diegenen die al heel vroeg zijn. Kijk, daar staan ze hoor, de helden. Oh, er wordt net eventjes aan de weg geblazen. Yes. Hallo, wie zijn jullie? Hey, Jesse en Daan. Hallo? Oké, okay, dan ben jij Jesse, denk ik. Ja. ja. En zijn jullie broers of zo? Of vrienden? Ja. En, Broertjes. en waar komen jullie van, uh, Daan? Uh, Alsen. Uit Alsen? Dalsen! Oh, Dalsen! Nee, dat, nee, dat is best wel ver weg, toch? Ja, een uurtje rijden. Ja, een uurtje rijden. Nee, maar het is niet echt hier wat erg in de buurt, dat bedoel ik. Nee, oké. Okay. En uh, wat komen jullie doen? Uh, geld brengen. Ja, en ook een plaatje aanvragen. Dat is nou precies het concept van Series Quest. Top. En hoe komen jullie aan het geld? Uh, van mijn vader! Kijk, dat is goed. Dat hebben jullie goed van elkaar, jongens. Ja, ja, zeg het maar. Wat uh, willen jullie later horen? Tsunami! Tsunami. Och, ja, die kan ik wel gebruiken ook, hoor. Ja, maar ik vind dat eerste, nou, dat heeft nu niet zoveel zin. Ja, ik, kan, ik bedoel, ik kan hem eventjes een paar seconden laten doen. Even heel kort voor die jongens. Ah, okay. maar dan je die jongen. oh. Dat is heel kort.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 On a cold and grey Chicago morning Another little baby child is born In the ghetto And his mama cries And his father cries oh, En mijn vader zit nog steeds ook te kijken is Speciaal voor mijn vader ook een beetje ja, elf Nee Klokatelier Michel de Vries uit Stiens en Bolzwart die vragen deze plaat aan omdat iedereen een mooi liedje vindt met de pakkende tekst voor de kinderen. Jay Broeks om toch een beetje in de kerstweer te blijven. Ja, dat, ik moet zeggen, zo was hij nooit heel erg gevallen. En Sandra Haan vindt het gewoon mooi. Fred gaan Veel succes mannen. Vooral onze honden Zaza, Zikki en Elvis. Groeten vanuit Curaçao uh, in de ghetto. En Von van Tilburg vindt hem ook gewoon toepasselijk. Bijna kwart voor zeven. Heb jij iets? Ja, Jij, was, jij zat natuurlijk gisteravond in die tv-uitzending. Uh... Ja. Ja, want ik, wij krijgen er niks van mee omdat we hier bezig zijn. Ja. Maar ik weet dat Ellen uh, Clark, Anna, ja. Cl dat die... Uh, ja, die heeft die... een heel mooi liedje uh, Ja, gemaakt. Hè, die schrijft dan nummers op maat. Dat is echt, uh, dat is weer echt prachtig hoor. Ik zie er verhalen over gaan. Ik zal hem straks even uh, erbij pakken. Ja. Dat dus vind ik echt wel leuk om te horen. Maar eerst uh, ga ik eventjes naar iemand die uh, bij mij in de buurt komt. Velsenbroek. Adrie, goedemorgen. Goedemorgen Giel, goedemorgen Dennis. Goedemorgen. Eh, zo, je bent lekker wakker en fris. Nou? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik werk in de zorg, dus zodra ik wakker ben, dan uh, is het ook goed. Ja. <laughs> en, en en moet je dan nog, of is het even niet jouw zorg? Nee, nee, nee. ik heb vrij weekend. Heerlijk. En dan en dan, ja. en dan gaat het automatisch over in kerst, neem ik aan. Ah, uh, nou gewoon werk hoor met kerst. Ja. Volop. Volop. Ja. Nou, ja, ben bent gewend hoor, dus uh, het is niet zo erg. Nee. Nou ja, goed. Vandaag heb je een weekend. Geniet daarvan met ja. volle teugen. Uh, dat ga ik zeker doen. En, en, en waarom deze? Waarom de Rasmus? Waarom, ja, de Rasmus, precies. Oh, ik ben er zo'n fan van. Ja? Al, al, al zolang ze bekend zijn vanaf... Uh, nou, wat is het? 2004? Maar bestaan ze nog? Ze bestaan nog steeds, ja. Ja, ja, ja, ja. Ze maken nog wel... Ja? Uh, ja deze maken en, nog uh, ja? ja, de Laurie de Zanger die uh, doet nog wat solo-projecten. Die brengt binnenkort de tweede CD uit. Even eerlijk, dus ja. uh, Adrie. Vind je Laurie ja. lekker? Heerlijk. Ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat dacht <laughs> ik wel, dus, heel veel. Oké, okay, nou, um, zodra het alarm klinkt, en dat is niet dat hier een sapje komt of dat er gebeld wordt of wat dan ook, verwacht ik van jou dan met Laurie in gedachten: gewoon eventjes een fijne goedemorgen. Oh, daar gaat met het alarm. Ja, doen. ja, zeg. Ja. Komt ie. Uh, Adrie? Goedemorgen, viel. Ja. Hey. Er zit regels in Haunted To Be Wanted. En dertig jaar geleden zag mijn man mij voor het eerst en dacht, dus dat is de mijne. Natuurlijk hebben nog even twee jaar voordat we een verkering kregen. En bij ons 12,5 jaar huwelijksfeest hebben we vriendschapsringen aangeschaft. Met dat regeltje erin gegeveerd. Haunted To Be Wanted staat dus in Erasmus. In The Shadows. En deze is vaak aangevraagd. Nou, daarvan weet je gewoon zeker dat hij langs gaat komen in de Top Series Request. De lijst die je volgende week hoort met uh, de meest aangevraagde platen. Laat ik er eentje noemen, Veldhoven, Koen Konings die gewoon een topnummer vindt die hem elk jaar aangevraagd heeft en daar een magisch bedrag van 100 euro tegenover stelt. Dit is paradise. Wat euro zegt, Koen Konings die heeft zoiets van, ja, ik ben 23, ik heb een eigen bedrijf sinds mijn negentiende en het gaat gewoon lekker. En wat is er mooi om deel te doneren aan Sirius Quest? Ah, te gek Koen, dankjewel. Heel goed. Ja, het is echt mooi. 100 kinderen, een maand lang zeep, om maar iets te noemen. Of een hele schoolklas die even uitleg krijgt van een vrijwilliger van het Rode Kruis. Hoe dat nou werkt met hygiëne en zo. Paradise. Oké, okay, uh, ik leg het vooral een beetje voor mezelf uit. Elke dag, Ellen Clark dus, uh, S'avonds te gast bij Sofie, hier vlakbij aan tafel. En uh, ja, dan maakt hij je nummer op maat. En uh, gisteren is dat nogal wel uh, wat uh, geweest. Uh, want wie was er? Michelle, Michelle Jansen. Die was er samen met haar man, zoontje Jesse van 8 en zoontje Iden uh, van 4. En daartussen, tussen Jesse en Iden in, was Michelle zwanger van een meisje Lois. Maar dan kregen ze na 32 weken te horen dat er een uh, chromosoom te veel was. Een groeiachterstand. En toen wisten ze, die gaat het niet overleven. Die ja, was hooguit een paar weken oud geworden. Dus uh, nou ja, toen ze, heeft ze toch nog, dat vind ik ook mooi, heeft Michelle toch nog even vier weken met uh, Lois in de buik rondgelopen. Ze kon geen afscheid nemen. Uiteindelijk nou ja, is dat, uh, dat eruit gehaald. Levenloos ter wereld gekomen. En Ellen Clark maakte dit nummer ervoor from the day you were inside Had a soul of a mother's child And in our pain couldn't stand to say goodbye There were tears in the lullaby Oh, we never got to know you Never got to know you never got to know you oh, feels like we know you feels like we know you feels like we know you dearest lois such a pretty little name all our lives wouldn't stay the same We got to know you, oh Feels like we know you But it feels like we know you Feels like we know you Meet your brothers in your dreams Jesse knows and Eden grows up proud, so it seems And you can feel us standing by your side Girl, the hurt still burns inside. Oh, oh, oh, oh. Serious request voor culinaire tips en lokale FM punten.nl op mobiel heeft voor ieder wat wils deze feestdagen. Van kerst tot mei tot... Mmm, Zoals de Plusculinaire Varkenshaas. Nu 500 gram, 3,99. Lees meer over al het lekkers in ons kerstmagazine. Plus geeft... Mmm, meer. Zeg schat, volgens het UWV weten de helft van de mensen die werken niet... hoeveel hun inkomen daalt als ze werkloos raken. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Nou, bij BNP Paribas Cardiff kan je dat online checken. Kijk maar even op hypotheekopvangpolis.nl.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 U heeft nog maar 10 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl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 pvda leider Diederik Samsom houdt er rekening mee dat de voorstellen van het kabinet ook in de toekomst op weerstand in de Eerste Kamer kunnen stuiten. Samsom reageerde in Power Witteman op de gebeurtenissen van dinsdag toen partijgenoot en Eerste Kamerlid Adrie duivenstein tegen het woonakkoord dreigde te stemmen. Er zullen wel vaker senatoren komen die zo hun kanttekeningen bij een voorstel hebben, zei Samsom.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 zes nazi-kopstukken hebben postuum hun onderscheiding van het Weens Philharmonisch Orkest moeten inleveren. De Wiener Philharmoniker hadden nauwe banden met de naties, blijkt uit een onderzoek. De orkestleden willen breken met het verleden en nemen daarom de onderscheidingen af. Het beroemde Weens orkest ontsloeg tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse muzici, van wie enkelen in vernietigingskampen overleden.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 Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. De Spoordewinkel van NS. De plek voor de verdedigste treinuitjes. Zoals deze maand, kerstshoppen in Amsterdam met een NS-dagretour voor maar 22 euro, inclusief koffie met gebak. Laat je verrassen op spoordewinkel.nl Ook in 2014 rijdt u de nieuwe Peugeot 308 Diesel met slechts 14% bijtelling. Ziggelklanten klanten kunnen u. Een momentje.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 Hey yo yo yo yo, what's up allemaal, dit is Ali B. Hallo, this is Mike Dern from Green Day. Hoi, this is Dan van Bastille here. Please help 3FM, send in your serious request. 3FM. Nu. Giel. Serious request. 3. 3FM. Goedemorgen, zaterdagochtend, 5 over 7. Nachtkracht, Dennis Wenning, still alive and kicking. Yes. Goedemorgen. En echt onwijs mooie requestjes komen winnen. Uh, bijvoorbeeld uh, Helga van Maurik. Elk jaar zetten jullie me in vuur en vlam met de gezelligste en mooiste radio van het jaar. En uh, Elisa Veenhuis die heeft hem aangevraagd omdat het begin van deze plaat al genoeg zegt. De Bos weet wat muziek maken is.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 Lekker, I'm on fire van Bruce Springsteen dus. 7 over 7. Vandaag de dag dat uh, Stromae in Ahoy optreedt. Hè? Ja, wat meen je niet? Ja, is te gek. En ja, de dag dat Stella jouw vriendin jarig is. Ja, uh, sowieso. <laughs> en het is de dag dat uh, Julia van der Toorn officieel wakker wordt... als de winnares van de vierde editie van The Voice of Holland. Uh, Sana Hans-Miss Montreal was daarbij. Uh, dus die uh, kan er straks ongetwijfeld alles over vertellen. Die is onderweg namelijk... En die komt hier straks even naar achter. Vandaag is trouwens ook de dag dat je je partner heerlijk mag verwennen, Den. Oh ja? Het is vandaag Wereldorgasmedag. Oh echt? Ik Wat schrik. de hel. Ja. Oh. En je kan ook naar Tina Turner. Ofthans, de Tina Turner Experience in het Gelderdam. En oh ja, dat is ook zaterdag. Ja, vandaag wordt uh, de wereldrecordpoging langs de concert ter wereld ooit afgesloten. Of uh, ja, dat is vandaag. Oh ja, dat is hier in was uh, hier. Dag. Ja, absoluut. Ja, Hoe laat is dat? Ja, dat zal ergens. Ik denk uh, vanavond zijn. Ja, dan gaan ze dat uh, nou ja, aftikken en dan hebben ze gewoon het wereldrecord en ongetwijfeld heel veel opgehaald. Oh, jongetjes, jongetjes, jongetjes met blauwe jassen. Kom nog eventjes bij de microfoon. Die gaan hier als een dief in de nacht, want het is nog donker op het Wilminderpleinweg. Hallo, wie zijn jullie? Ik ben Sven en ik ben Sam. En uh, zijn jullie vriendjes, broers? Waar kennen jullie elkaar van? Vrienden. Heel goed. En komen jullie uit de buurt? Nog, oh ja, dat is wel een beetje in de buurt toch? Nou... Uh, Uurtje rijden. Oh nee, dan zit ik helemaal mis. <laughs> ik lul ook maar wat jongens. Oké, okay, en wat komen jullie doen? Wat hebben jullie net door de briefbus gegooid dan? 20 euro. Hoppa. En, en wil ik, ik ook vijf euro en nog wat tekeningen. En waarvoor dan? Voor jullie. <laughs> <laughs> ja, voor Seriously En welk liedje willen jullie horen? Uh, happy. Happy! happy. Oké, okay, top. Komt door uh, de spikkelbeam, de verschrikkelijke ik hè? Ja, inderdaad. dat is niet. Ja. Leuk. Ja. Dankjewel jongens. Ja. Fijne dag vandaag hè. En er is nog iemand die volgens mij iets van een tekening in zijn hand heeft. Of, uh, oh ja, daar komt hij. Die uh, microfoon moet wel naar beneden. Wil iemand hem ja. even uh, of optillen of de microfoon naar beneden doen? toch even benieuwd. Ja, zaterdagochtend is kinderochtend hier. Mooi. Uh, hallo? Um, oh, dit is een hele mooie tekening. Maar heel groter dan 3FM op staat en uh, geld. Erin. Hallo, hoe eet je? Yes, Hello, Jesse. Hallo uh, Jesse. Dankjewel voor je mooie tekening. En, en hoe kom je aan het geld? Uh, van mijn moeder. Nou, oh, okay. <laughs> kijk. Oh, dankjewel, lieve moeder. En uh, kunnen we nog iets draaien? Happy. Happy. happy. Ook oh, happy. Hey, die nou, geld. lekker hoor. 09091336 uh, als je jouw favoriete plaat wil aanvragen. Of 3fm.nl slash plaat. Dat deed ook Daphne Meijer hier uit de beurt. Hoi! Uit Leeuwarden omdat dit nummer me aan mijn oma doet denken. Waarom dat is? Omdat het zo'n monster was? Of een man? Of, of ik weet het niet. Of omdat ze weinig sprak? Ze is er niet meer bij dit jaar. Maar ze denkt nog altijd aan haar. Daphne Meijer, voor jou hier, Little Talks. I don't like walking around this old and empty house. So hold my hand, I walk you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake it's the house telling you to close your eyes it's some days i can't even dress myself it's good to see this way cause though the truth may me this ship will carry on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 Carry on by the safe to shore Though the truth may vary this ship will carry out by the safe to shore 3 FM 3 FM Serious serious request Q. Ja goedemorgen Let's clean this shit up. was Empire of the Sun Walking on a Dream. En daar staan weer twee meisjes. Hallo, wie zijn jullie? Uh, Emma en uh, Michelle. Ja, heel goed. En dames, wat komen jullie doen? Uh, we komen. Uh, uh, wat hebben jullie in je hand? Een check. Ja? Een check. Maar dat is, daar staat een bedrag op. Daar, daar, daar kom je niet zomaar zelf aan. 210 euro. Ja. Hoe komen jullie eraan? Uh, we hebben kinderen bij ons op school, uh, die mochten raden hoeveel snoepjes er in de pot uh, zaten. Voor ja, okay. 50 cent of meer. En Zo, dat waren aardig wat kinderen dan. Ja, ja inderdaad. Ja. En, en degene die het goed had, die mocht dan uh, de snoep houden ofzo? Ja. Ja, nou, wat leuk zeg. Wat een goeie. Goed bedacht. En, en dan vraag ik me gewoon af. hè, dat, dat maakt niet uit als je niet weet hoor. Maar uh, weten jullie ook eigenlijk waarvoor we dit doen? Uh, ja. Ja, wat dan? Uh, voor kinderen die doodgaan aan diarree. Ah, ja, ja. heel ah, ja, goed. Heel goed. Omdat, jij, jij hebt ook eens diarree gehad, wij ook. Dus bij mij nog een tijdje geleden, gelukkig. Nee hoor, nee. Nee. nee. Ik wil het eigenlijk ook allemaal niet weten. Nee. Maar uh, ja, maar, hey, wat, wat doen wij? We nemen een pilletje, je gaat ervoor liggen. Dan gaan we een crackertje nemen. Een ja. beetje water en dan is het wel klaar. Norrit. Ja, precies. Kijk, krijg je toch zo'n zwarte tong van, is dat ook? Ja. ja, ja. Nee, ja. eh, maar dat, dat uh, ja, is, bij kinderen is het helemaal gevoelig. Dat weten de ouders ook wel. Uh, oh, ze, ze, ze kan niet wachten. Duurt, het nee, duurt er lang. lang. Nee, ja, ze gelijk ook. Maar uh, bij kinderen die... die nou ja, in Nederland is het ook uh, dat je erop moet passen dat ze niet uitdrogen. Maar ja, daar zijn de uh, voorzieningen, en de omstandigheden dan toch eventjes anders. Nou, dat is het concept. En het is heftig om uh, te weten dat er 70 schoolklassen per dag... Bam! Overlijden. Aan die gevolgen van de heren. Eens even kijken. Wat zie ik daar? Ehm... Um, een check ook, maar ja, kom maar eventjes naar voren. En sla je slag. Hallo. Hallo. En uh, wie ben jij? Karin. Hallo Karin. En wat Hoi. kom je doen? Ik kom een uh, cheque aanbieden. Dat gevoel had ik al. En uh, hoe kom je daar aan? Hoe kom je aan? Want ik, kan ik kan het niet zien. 185 euro. En hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? En een kerstkaart. Karin, hoe kom je aan het geld? Ik heb, uh, ik heb uh, alleen heb ik kaarten verkocht door Sneek, oh. want, want, uh, want ik kom uit Sneek, ja. en met die opbrengst ben ik nu hier. Maar heb je echt veel kaarten gekocht of ze waren gewoon heel duur, dat kan ook. Nee, ze, uh, <laughs> ze waren 1 euro per stuk. Zo, ja. heb hebt 185 kaarten verkocht zeg. Zo, Zo. fantastisch, fantastisch hey. Karin. Dankjewel hè. Series Request. Zo werkt het, uh, je gaat hier langs of je doneert gewoon of je vraagt een plaat aan 0909 1336 of 3fm.nl slash plaat push me up against the wall, young tuck girl in a push up brawl I fall jaar Hij is nog geen jaar oud geworden, mijn zoon Remy Het ging vreselijk snel Hij werd ziek en kreeg diarree Mijn man en ik dachten dat het nog wel meeviel. Ik heb hem water gegeven, maar het werd alleen maar erger En op de dag dat ik besloot om hem naar de kliniek te brengen, werd hij niet meer wakker Ik ben gaan lopen, 40 kilometer Maar hij was al dood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 Maaike bij je de tranen zullen vloeien. In februari 2011 is er een bekende van haar doodgestoken tijdens carnaval. Met het afsluiten van de dienst draaiden ze dit nummer machtig mooi en bijzonder emotioneel. Omdat hij nooit vergeten zal worden. En daarvoor de Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue. Van Caroline Eilert uit Raalte. Elk jaar vraag ik een lied aan dat voor mij symbool staat voor wat er het afgelopen jaar mij heeft gebracht. Eind 2012 overleed mijn vader. En 14 dagen daarna werd een tumor geconstateerd bij onze peuterzoon. Op 3 januari werd hij zijn oogje en daarmee de tumor verwijderd. Daarna volgde nog een tijd, een onzekere periode. 2013 stond voor ons gezin in het teken van verlies, ziekte en rouw, maar ook van troost, herstel en liefde. Jeetje, Toch, 2013 mina, heeft diepe littekens achtergelaten en uh, nou ja, ze ziet uh, vol vertrouwen 2014 aan. Ja, ik heb dat zelf ook een beetje, ik heb echt een vreselijk aangedrug. Als het gaat om mijn zus ook, uh, ja. kanker, toestanden. En dan denk je ook gewoon, hoppa, 2014, daar gaat het gebeuren. Zo. Even een beetje positiviteit. Even, een overgaan, Despite, ik, even eventjes begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach. Want dat doen we natuurlijk elke dag om half acht. Daar kan je ook mensen voor opgeven. Kan via de site giel.vara.nl En dan zou het wel leuk zijn als er een kleine bijdrage is. Zo kreeg ik een mailtje vandaan. Daan. Hi Giel, mijn moeder wordt zaterdag, dat is vandaag, 50 jaar. En ik zou haar graag willen verrassen met begin de dag. Drie jaar geleden heb ik mijn paal opgegeven. En ik vermoed dat mam denkt dat de kans heel erg klein is dat jij haar in de ochtend belt. Groetjes vandaan en van Chris ook trouwens. Mijn Ilona. Hallo Ilona, je spreekt met Giel van de Radio. Goedemorgen. Goedemorgen Gieleman. Ja. ja, Gefeliciteerd. Nou, hartstikke bedankt. Ja. ja, staat er een pop in de tuin en zo zoals het hoort? Eh, uh, ik leg nog een dus oh, Ik ja. laat mijn stiekem verrast. Ja, nou, dit wordt een dag, Ilona, om nooit te vergeten natuurlijk. Nou, dat zeker niet. Eh, nee. uh, ja, nou ja, jij als Sarah vandaag, uh, je mag het gaan doen. Voor de zekerheid laat ik het voorbeeld nog eventjes horen. dan uh, is je dag. Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Want een vrolijk kijkt in de morgen. Die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag. Ah, het is leuk. Volgens mij doet de Zeiland ook wel mee met Dus dat scheelt alweer. Ilona Hendrikse vandaag 50 jaar geworden. En daar ga je nu. Beginde. De dag met een dansje, begin de dag met een lach. Die vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag. Ja, heel mooi. Ik wens je een fijne dag vandaag, Ilona. Gefeliciteerd. Heel hey. bedankt en heel veel succes met jullie strakke actie ja. maar weer. Ja, dankjewel. Strakke actie, ja. strakke actie, zeker. Half acht, NOS op 3, en Fleur is er eindelijk bij. Fleur, hey, Giel, ja, goedemorgen. Het is weekend natuurlijk, dus uh, de, de, de NOS op drie weekenddienst begint pas om half acht. Ja, het was echt heel luxe. Ja, ja. maar ik zag jou wel al, uh, een uurtje of zes, of zo, berichtenwereld insturen. Ik dacht nog, van, nou, die is er gewoon bij. Ja, nee, ja, toen was ik wel net wakker. Natuurlijk. Ja. even ontbijten natuurlijk. Gaat het goed met je, Giel? Ik snap het. Oh, fijn dat je eroverheen praat. Ja, gaat uh, best wel. Ja, ja, ja. Okay, goed, uh, wat is het laatste nieuws? Op Eindhoven Airport is vannacht het vliegtuig met geëvacueerden... uit Zuid-Soedan geland. Aan boord waren 56 mensen, onder wie 40 Nederlanders. Defensie had het vliegtuig gestuurd... omdat er sinds zondag veel geweld is in het land. Behalve Nederlanders vlogen ook mensen... van tien andere nationaliteiten mee naar Eindhoven... onder wie drie Zuid-Soedanezen. En er waren 17 commando's... Mee, voor de veiligheid. Het vliegtuig was eerst van Zuid-Soedan naar Ethiopië gevlogen en toen dus door naar Eindhoven. De was dus hier zijn opgelucht na de lange vlucht. Ik ben moe en uh, het is best koud hier in Nederland. Uh, ik sta nog met mijn slippers aan uit Zuid-Soedan. Ik heb uh, geen sokken mee kunnen, kunnen nemen in alle haast uh, die de gepaard ging met de evacuatie. Dus ik ben zeker moe, en, uh, en ik, uh, ja, maar ik ben heel blij en opgelucht dat ik hier in Nederland ben. In de hoofdstad Juba is een aantal medewerkers van de Nederlandse ambassade achtergebleven. Zij houden contact met Nederlanders die nog in Zuid-Soedan zijn. Inclusief het ambassadepersoneel zijn er nog zo'n twintig Nederlanders in het land. Er is weer gevoetbald gisteravond. In de eredivisie speelde FC Twente gisteravond gelijk tegen RKC. Het werd 1-1. De nummer 3 op de ranglijst tegen de nummer 15. Dus je snapt dat de coach van FC Twente niet tevreden was. Ja, als je kijkt naar de hele wedstrijd, de, ge de gecreëerde kansen. Ja, op basis daarvan wel. Maar aan de andere kant, ja, uiteindelijk als je zelf niet, niet scoort... Ja, dan mag je achteraf mag je zelfs nog blij zijn dat je kort voor tijd op 1-1 komt. En, ja, en uiteindelijk nog een punt meeneemt. Uh, vanavond hè? God, vanavond als we Daar gaan. dan gaan we gebeuren. met z'n allen. Ja, vanavond Cambuur uh, tegen Nak. Oh. In Breda, ja. Zo zo. Ik, ik zit er ineens helemaal in. Ik ben ineens ontzettend <laughs> voor Cambuur. Uh, Boys zijn hier ook geweest in het huis. En uh, nou ja, ik, ik hoop echt. We gaan het vanavond al volgen, ook al hier. HM stopt per direct met het maken van kleding waarin Angora-wol is verwerkt. Eerst zeiden ze nog dat ze er voorlopig mee zouden stoppen. Dat was nadat een dierenrechtenorganisatie een schokkend filmpje online had gezet. van een Angora-konijn dat geplukt werd. Daarin zie je hoe een konijn wordt vastgebonden. en dat met geweld de haren eruit getrokken worden. HM kondigde toen aan te onderzoeken. of de eigen regels die zijn opgesteld. voor het maken van kleding wel worden nageleefd. Nou, dat onderzoek hebben ze gedaan. En ze zeggen nu: we kunnen niet garanderen dat die fokkerijen. volgens onze richtlijnen werken. Fleur, ik weet, we hebben het er eerder over gehad toen ik ja. speelde. Wij hadden alle twee uh, zo'n trui. Uh, en, en, ik zeg hadden, want jij hebt hem echt teruggebracht, hè? Ja, nadat ik dat filmpje heb gezien wel, ja. Want dat he, ja, goed, elke keer als ik hem aanvoeg, dan hoor ik dat konijn gillen. Ja, dat vind ik ook echt heel goed. Maar wat ik gewoon wil weten, want ik heb die trui nog wel. Is dat echt bij alle, of is, dat, of is het alleen bij H&M trui? Nee, nee, nee. Angorabool nee, wordt gewoon op die gewoon manier geplukt. Ja. ja, dat is voor agra, weet je. Hè? Dat ja, is ja. er op één manier. Ja, ja. ja. God. Maar ja, Giel... Dus, ik, ja, ik, ik joh, ja, kent je... die trui nu. Ja, wat moet ik hem dan in de fik steken? Dat is ook zonde van Flappy. Ja, ja. Is, ja, nou ja, goed. Uh, dank je wel voor het nieuws. In ieder geval, het weer nog. Nou ja, dat wil je echt niet hebben hoor. Het oh. regent, vooral in het westen en noordwesten van het land. Het waait ook nog eens flink. Het wordt 7 graden. In het zuidoosten blijft het wel tot de avond droog. Uh, morgen trekken meerdere buien over het land. Maar soms breekt ook de zon door. En smiddags wordt het 9 graden. Oké, okay, dank je wel Fleur. Sarah, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Dank je wel. Weet je waarmee? mee nou, met de plaat op de radio denk ik? Ja, dat sowieso. Maar hij is ook jarig vandaag. Is hij is ook jarig vandaag? Ja, dat ik niet. Ja, jouw favoriete zanger. Marco Borsato. Even uh, oh, eerlijk. Hoe oud denk je dat hij wordt? Uh, ergens in de 40. Ja, die is makkelijk zeg. Hey, ik wil gewoon eventjes een, een, een, een, een aantal, of, zeg zeggen een leeftijd horen. Wat zeg je? Ik wil echt gewoon niet, niet ergens in de 40. Dat, natuurlijk oh. is dat goed, maar hoeveel in de 40 denk jij dat hij geworden is? 45. Wow! Dat zal hij leuk vinden. Hoe oud was hij dan? Hij is 47. 47? Ja. Nou kijk. Even oud als Mark marie Huibrechts en Kiefer Sarolent die vandaag ook jarig zijn. Oh. Nou, gefeliciteerd eh, ja, allemaal. Ja, hallo! <lacht> dus, <ja. lacht> en e, Sarah, het is jouw favoriete kerstnummer. Ja. Uh, Jules van Woensel vroeg hem ook aan, ATM van den Berg en Jolande Heemstra. En hoeveel heb jij ervoor over, Sarah? 20 euro was 20. ik ervoor over. Hoppa! In totaal meer dan 100 euro.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 Mooiste dag van heel het jaar Hey hey Het is kerstmest Kom maar binnen Het is hier warm en buiten is het koud Geef je jas maar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 De liefde heerst en de angst verdwijnt. Gaan onze harten ook? Zijn de problemen vrij? Ook van elke dag.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 ik kijk omhoog op je bilen voor de groet. De wereld is mijn platjaar Op je polenpipsna Een gole vlees de afstand Van je hemel lichaam Ze is van spektale klasse Oh, een aardse klachten losgepast ze toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd Als je naar de kijkt Ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik al vlog in een lachpalster, als dat. Dan ben ik loezo in de sky met diamanten om mijn nek, bitch diamanten om mijn nek. Luxe in de sky met diamanten om mijn nek, bitch diamanten om mijn nek. Vroeger roege wat jang, jij jou alleen nog maar jang. Geen rapzendjes, geen peper, geen zang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed het zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang en na een tijdje zat ik crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen lady luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mijn op mijn bankje Stemklankje, klankje, ik nog steeds brood op mijn plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, dat is De wereld is mijn plan, ja Op je polenpipsnaag Hoorlaat neemt de afstand Van je helemaal lichaam De echt In de tijd Als je naar de kijk, Ja, ze is praktisch En dan maar galaktisch Sorry als ik overdrijf Sterrens als ik naar boven kijk Zelfs als ik ooit derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik ook In de lucht van sterrenstof Dan ben ik liefde in de sky Met duimels op mijn nek, bitch Duimels mijn nek, Hij was erbij, hè? Ja? Ja, ja, ja, ja, dat was uh, gisteravond, nee, dat is dus niet gisteravond, maar eergisteravond. gisteravond. Eerst avond, ja. ja. in Paard paardvertrouille. Dat was echt onwijs goed concert. Vanavond in Paradiso. Ja, helemaal ja. uitverkocht, hè. Jeugd van Tegenwoordig. Rens Wisse, dankjewel. Lex van der Voort uit Rotterdam met z'n vier op weg naar de laatste boot naar Harling. Met alle filepech en emoties kunnen we wel even een opkikker gebruiken. Geen feestje zonder de Jeugd van Tegenwoordig, vindt Iris Jasmijn Patrick Balkhoven, die vroeg Kim Benschop voor een goede vriend. die een beetje jaloers op me is. omdat ik zou gaan werken in Actoms Eetcafé. Nou, daar ben ik ook jaloers op, je Kim. Ja. En Cheers Goudstra, die uh, krijgt een Energy Boost. Energy Boost van dit nummer. En, uh, nou ja, dat geldt ook. voor ons. Ik ook, ook ik ja, ja, ja. ja dat kan ik ook even van gebruiken, zeggen. Jezus. Ik moet je zeggen, um, ik. Um, ik ben ooit in Afghanistan geweest. Ja. En daar vroeg ik aan een willekeurige Afghaan of die ook wat Nederlandse woorden kende. Ja. En die zei toen. Ja, 2-3 uur is dat, alles goed. Prima, was kapot. Echt? Echt? Serieus? Serieus. Wat de hel. Ja, te gek. En we gaan weer eventjes veranderen in... Oeh, uh... FM. Ja. Live vanuit Afghanistan. Want niet alleen in Nederland, ook in het buitenland zijn mensen druk bezig met Serious Quest. En uh, militairen van de vliegbasis Leeuwarden die zitten nu in het noorden van Afghanistan. En daar zijn ze ook bezig met een Serious Quest week. Dat ik zie toch. ze. Ja, we hebben contact. Uh, op dit moment aan de lijn ja, luitenant, kolonel Arnoud Stalman, commandant Air Task Force. Uh, Arnoud, goedemorgen. Dag Giel, goedemorgen. vanuit was jullie. Precies. Ik zeg stop of ofzo. Dat was goedemorgen kan ik me nog herinneren. Maar goed. Ja, ja. Hé, hey, uh, hoe gaat het daar? Nou, het gaat niet top. Wij uh, vliegen elke dag uh, boven Afghanistan om ondersteuning te geven aan uh, de isaf e groepen die in het veld zitten hier. En uh, we hebben hier natuurlijk meer dan alleen maar vliegtuigen. We hebben ook een uh, stafelement dat ons ondersteunt. En uh, ook een hoofdkwartier wat hier op de basis zit. En met z'n allen ondersteunen wij ook Sirius West als we ons goede doel in deze uitzending. Ja, want hoe hebben jullie geld ingezameld dan daar? Ja, we zijn uh, al een paar maanden geleden begonnen omdat we natuurlijk wisten dat het glazen huis in Leeuwarden kwam te staan. Ja. En uh, dat vond ik een mooi, uh, mooi moment om daar wat aan te doen. Ja, we zijn begonnen bij de luchtmachtdagen. Al daar hebben de spotters bij de spottersdag hebben we 1650 euro ingezameld. Zo, waar, uh, lekker. En wij zelf uh, zijn hier lokaal op uh, mazar -e Sheriff. we hebben een aantal activiteiten ontplooit. We hebben eerst uh, een color run georganiseerd, dat uh, is overgewijkt uit Amerika, dan moet je in een wit shirt gaan rennen. En uh, elke kilometer staat er iemand langs de weg met uh, kleurpoeder. En daar moest natuurlijk iedereen geld voor uh, betalen om mee te mogen doen. Hij ja, ja. heeft uh, de halve basis aan meegedaan. En ik uh, kwam hier natuurlijk helemaal gekleurd op de finish aan. Dat ja. was uh, ten eerste leuk, sportief en, uh, en dat leverde geld op. Wat ik helemaal interessant vond, daar heb ik over gehoord en toen dacht ik echt van oh, jullie hebben echt geen reden te doen daar. Neuswielroulette. Neuswielroulette, leg dat maar eens even uit, uh, luitenant kolonel Ik ja. naar ja, beneden, dan kan ik dat laten zien hier. Hier heb ik een, het neuswiel van een F-16. Ja. En op het neuswiel hebben wij, uh, net als een roulette tafel, uh, allerlei cijfers getekend. Dus je kan inschrijven tussen 1 en 20. En uh, daar moet je natuurlijk geld voor betalen. En degene die, uh, uh, die het meest naar beneden is als de, het vliegtuig na de vlucht stilstaat, die, uh, die wint. Dus in dit geval zou dat uh, ongeveer 10 zijn hè, als ja, je zo ja, kijkt. Ja, ik snap hem. Het is echt ja, gewoon een, nou, een roulette-wiel gemaakt in een, uh, ja ik wil een band zeggen, maar, ja, ja, ja, maar wie, wie, wie verzint dat? Ja, dat uh, hebben de mannen hier verzonnen. Uh, goede initiatief, altijd uh, welkom. Ja, nou, als die op nul valt is het allemaal voor Serious Request en anders is de helft voor Serious. Ja, ja oké. Okay. Zo zijn ze dan een beetje druk mee. Um, jullie hebben nog niet een eindbedrag, want jullie zijn nog steeds bezig. Jullie zitten wat dat betreft in de <coughs> dezelfde week. Dus de 24e, dan, uh, dan gaan jullie het vertellen. Ja, de 24e weten we de echte eindstand. Want we hebben deze hele week, net als jullie, hebben we een, een uh, Serious Request Week hier op de basis. En uh, we doen onder andere nog mee aan de, aan de kerstmarkt en, uh, en dat soort zaken. We hebben veiling gehouden. Waarbij mensen uh, te veel vervullen moeten betalen om, uh, om die te krijgen. En uh, uh, overmorgen hebben we nog een internationaal feest. waar we hopen veel geld op te halen voor jullie. Top. Zeg. Maar, dus we hebben alleen nog maar een tussenstand. Ja, nee, en jij zegt internationaal. Ik begreep echt dat wat dat betreft ook meerdere korps en zo uh, meedoen. Dus dat vind ik echt top. Uh, hoeveel mannen en vrouwen uh, zijn daar eigenlijk nu nog? Ja, we zitten ongeveer hier in Mazar-e-Sherif met 150 mensen. In Afghanistan zitten er ongeveer nog 350 Nederland. En die gaan allemaal gewoon met de kerst niet naar huis, die zijn daar gewoon voorlopig nog wel even? Ja, we zijn die voorlopig nog wel even. We zitten hier vier tot zes maanden en een groot gedeelte gaat eind januari naar huis okay. en een ander gedeelte in april ik uh, wil je ontzettend bedanken. En uh, ik zou zeggen, want ze zitten daar. Dat moet ik toch even uitleggen voor de radioluisteraar. Echt zoals dat hoort gewoon heel stil achter jou. Want ja, de luitenant kolonel uh, die praat. Maar ik wil jullie even horen allemaal, ja. Zo, kijk dat het even duidelijk is. Te gek zeg. Succes ook nog eventjes. En nu al bedankt namens het Rode Kruis. Contact met Afghanistan. Dikke ja, ja. man, hé. Hey. Hoi oh, jongens. Hoi. Dit is Brood Fraser.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 She wears what she wears. I got crowns of words a woven. each one I song to sing. Oh, I sing, oh I sing, oh I sing. Give me long days in the sun, release to the nights to come. Reviews out the mornings laying in all lazy. Give me something fun to do, like a life of loving you gets me quick now, baby.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 And do my best to win Slow down little one You can't keep running away You mustn't go outside yet It's not your time town With the skyline in your eyes Reaching up to God The sun says it's good Roy van Koolwijk vindt het gewoon een goede plaats. Niks bijzonders, gewoon. Uh, Linda van Kril die heeft niet eens een motivatie gegeven. Maar Rens Spijkers heeft erover nagedacht. Racing Rats, toepasselijk. Want de beste synoniem voor dioré is toch aan de race. Dus dan... <lacht> Kijk, die daarvoor, ja, die daarvoor die was wel iets logischer. Something in the water, want schoon drinkwater, daar gaat het om. Brooke Fraser, Patrick Witte vroeg hem aan voor 150 euro. zo. -zo. Top! En hij weet ook, ik ken Brooke Fraser is er fan van in ieder geval. En uh, die zet zichzelf ook heel actief in voor de medemens. Oké, okay, we hebben nog een klein minuutje voordat we naar het nieuws van 8 uur gaan. Dus ik ga nog even kijken wie er buiten allemaal staan. Hallo, kom naar voren. Nee. Goedemorgen! Goedemorgen! Goedemorgen! Goedemorgen. Uh, nou, van het Louwens College, de laatste bijdrage voor uh, het jaar. We ja? hebben uh, van de personeelsvereniging wat geld opgebracht bij de kerstborrel. En natuurlijk van de week de actie van de leerlingen afgesloten met 15.000 euro. En ja, ja. de andere tweede school van mij heeft een uh, dikke 41.000 euro opgebracht voor Vlieland. Dus dat vind ik echt geweldig. Oh, Zo, hey. zeg. Hallo. echt. Uh, Hallo. Dankjewel. Nou, hele fijne dag. en Succes okay. met de actie. Ja, dankjewel. Nog even snel die dames. Oh, mag je nog een plaatje aanvragen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Coldplay? Coldplay. Atlas? Ja hoor. Dat is geweldig. Even erbij, dankjewel. Okay, dames. Even snel, want we moeten echt naar het nieuws toe, maar ik ben benieuwd. Roos? Ja, kom maar. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo! Wij kwamen 104 euro aanbieden en 40 cent. Oh ja. Mooi. Namens de nieuwe Shining fans. Oh, echt? Ja. <laughs> ja. En uh, we moesten de groetjes van Nexa Giel doen. Ik weet ja. het, hij is, hij, hij is in de stad, geloof ik. Ja, geloof ik. Bezig ook. met een nieuwe. Ja, maar nu warm. niet, hij is oh, nu bij Radio 2, bij oh, de collega's. Jor nog eens wat. Ja. Dat zijn de fans, hoor, die weten alles. Ja, die ja, weten alles. En daarvoor willen wij natuurlijk een praatje horen van de New Shining. Dat uh, lijkt me ook. Gaat gebeuren. Dankjewel. Dankjewel, dames. Dag. Kom langs. Sailand is alles behalve een Sailand. Leeuward, als je tijd hebt, als je toch het weekend niks doen hebt, is heel gezellig. En anders, dan uh, check je dit gewoon. Via 3fm Hey had idee. Holy, owe. Dat zou zijn. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl op je mobiel en tv. 3FM. Nou, zoals u ziet, goed onderhouden drie -kamer appartement, Mooie grote raampartijen.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 Het is 8 uur, Nederlanders uit Zuid-Soedan weer thuis. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om 3. Op Eindhoven Airport is vannacht het vliegtuig van Defensie geland... met geëvacueerden vanuit Zuid-Soedan. Aan boord waren 56 mensen, onder wie 40 Nederlanders. Ze werden opgehaald uit Zuid-Soedan... omdat daar sinds zondag zwaar gevochten wordt. Deze Nederlander is opgelucht dat hij weer thuis is. Nu, nu is het afwachten wat, hoe het uh, zich gaat ontwikkelen in Zuid-Soedan. Um, wat zou u terug willen? Ik, ik zou wel weer terug willen, maar, maar het moet wel veilig genoeg zijn om, om weer terug te, te kunnen gaan. Niet alle Nederlanders zijn vertrokken, inclusief ambassadepersoneel zijn er nog zo'n 20 in zuid sudan in Den Haag is een meisje van 15 tegengehouden... dat naar Syrië wilde gaan om te vechten. Dat gebeurde woensdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Ze wilde meevechten tegen het regime van president Assad. De AIVD, onze veiligheidsdienst, is bezorgd. Als de jongeren terugkomen uit Syrië... zijn ze getraind om te vechten... en zijn hun ideeën nog radicaler geworden. Steeds meer jongeren hebben volgens de topman van de AIVD... plannen om naar Syrië te gaan. Toen we hier voor de eerste keer eigenlijk, uh, opwezen... en voor de eerste keer dit signaal afgaven... toen spraken we over een hand vol... Uh, vandaag de dag zijn we het tegen de honderd. Uh, en wat me daar vooral in, uh, in treft is dat het uh, vaak jonge mensen zijn. Dat er ook vrouwen bij zitten. Dus dat, ik vind het absoluut onrustbaar. In China zijn 19 kinderen in het ziekenhuis beland... nadat ze yoghurt hadden gegeten waar rattengif en bestrijdingsmiddelen in zaten. Een geestelijk verwarde vrouw is opgepakt, zegt het Chinese staatspersbureau. Ze heeft bekend dat ze de yoghurt heeft vergiftigd... en vervolgens bij een basisschool afleverde. Waarom is niet duidelijk. Drie van de 19 kinderen zijn er ernstig aan toe, maar zijn niet in levensgevaar. Het weer. Het regent vooral in het westen en noordwesten. En het waait ook nog eens flink. Het wordt 7 graden vanmiddag. In het zuidoosten blijft het wel tot de avond droog. Morgen trekken meerdere buien over het land, maar soms breekt ook de zon door. Dat was het. Meer nieuws op onze site. Op 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request.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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw je voldoende en snel. ABS Autoherstel. Ook financials en DGA's gaan naar movier.nl/slash zeker van inkomen. Een heerlijke avond vol sla shawarma, hamburgertjes, gemarineerde kipstukjes en chipolata worstjes. Pak extra lekker uit met onze complete gourmet-schotel. Nu blijvend in prijs verlaagd. 750 gram voor maar 4,99. Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Zij maar.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 Zoals deze. Wanneer kan ik mijn eigen ziekenhuis kiezen? Dat kan bij een restitutiepolis. En ook met de meeste natura kun je bijna overal heen. Ook een vraag aan IndiePender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. IZZ, al vanaf 68,50 per maand. Kijk op IZZ.nl Heb jij ook een vraag voor de ZorgService van Indipender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. IZZ, ook voor studenten in de zorg. Kijk op IZZ.nl Hoi, ik ben Bart voor de Koen. Hoi, ik ben Maxime van Mr. Mississippi. Steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. Hey, this is Passenger. Please support 3FM Serious Request. 3FM. Nu. Kiel. Serious Request. 3. FM. Goedemorgen, 5 over 8. Een Serious Request van Ties van 7 en Hidde van 6. Omdat ze het een leuk liedje vinden. Ja, dat is het ook. Robbie Williams. Hey, ho.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 Snoepje? Ja, uh, uh, liever uh, eet uh, iets hartigs. Ja, liever. liever. Toch wel. Ja, ja. Ja. Robbie Williams natuurlijk. En niet alleen voor Ties en Hidden die ik noemde, maar ook Martine Stuiver die er... nou ja, 200 stuivers aan over, uh, voor over heeft. 10 euro namelijk heeft zij betaald. Sanne van Elf die vraagt hem aan. Cindy Jansen uit Doetinchem. Vlak bij mijn opa die ik straks ook aan de lijn heb. die gold in Cornelis Meinders vindt hem leuk. 25 euro. En Siska de Brouwer. 10 euro. Omdat Robbie zo'n goede artiest is. 10 over 8 en er is uh, goed nieuws. Namelijk minister Ascher, die heeft gezegd dat veel mensen erop vooruit zullen gaan in 2014. Oh. De loonstrookjes zullen hoger uitvallen. Werknemers met lage inkomens gaan er met 3% op vooruit. Ook gepensioneerden gaan er met 1 tot 1,25% op vooruit. Nou, en prestatoren? Nee, <lacht> <lacht> hey, dat is toch goed. Als je nog een beetje aan het twijfelen was en je hoort dit. Misschien dat je dan denkt, oké, okay, oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja. dan kan ik wel een bijdrage doen. 0909 of uh, 3fm.nl en dan zie je het ook wel. Um, ik kwam iets tegen, uh, wij kennen het in Nederland, Timo heeft het groot gemaakt. Hey Timo, ik wil graag die plaats met Mama Appelsap horen. Huh? Mama Appelsap, ja dat je dan soms iets anders hoort in het nummer, het uh, fenomeen is denk ik wel bekend, maar uh, de, de Engelstaligen doen nu ook een Mama Appeljuice. Oh. Ja, ik doe even een paar. Dat is echt super grappig. Uh, Rihanna en MM bijvoorbeeld. The monster. Ja. Oké, okay wel. Ja. Uh, I'm friends with the mustard that's under my bed. Ja? Ja? Uh, even kijken. Uh, I'm friends with the monster that's under my bed. I try to the weight of the world. But I only have two hats, en uh, nu komt dan Robin Thicke, Baby you can breed a cactus from Jamaica. Baby, can you breed it? a cactus from Jamaica? Jezus, <laughs> is Nog eentje, Miley Cyrus, uh, I came in like a rainbow. Als je denkt dat ze dat zingt. I came in like a rainbow. Ja, ja, ja. Nou, ja. Als je ook zoiets hebt, dan moet je maar eventjes de Mammal Apple Juice bij de vrienden van de BBC gaan melden, want die doen het nu dus ook. Oké, okay, ik kijk naar buiten en hallo, hallo. Weer van die lieve kindjes. Ja, leuk. Zaterdagochtend, kinderochtend. En wie ben jij dan? Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam. Oké, okay, helemaal hier naartoe gekomen vanochtend. Ja. Zo, zo. zo. Goed zeg, hey. En Floor, wat heb jij gedaan? Nou, ik heb geen bijzondere actie gedaan, maar ik heb gewoon geld gevraagd aan mensen of ze wouden doneren. Ah, ja, nou, ah, dat, dat is ook goed. Ja, dat is Maar daar ben je best wel wat deuren voor afgegaan, denk ik dan. Nou, ik ben het op mijn school gedaan en mama zit achter de balie, dus die heeft het daar ook oh, gedaan. Oh, die kan het even doen. Oké, okay, en wat heeft het in totaal opgeleverd? 276 euro en 88 cent. Zo! Is echt te gek. Uh, uh, oh, uh, dat moet je even open doen, uh, de bel Zo. gaat. Dankjewel, hè. Van. Ja! Daar komt ze binnen, hoor. eindelijk. Hey! Oh. Nee, in. Dat klinkt goed. Slammer. In de studio ja, maar. kerstmis ah, oh. Heel Leuk Sanne dat je er bent. Ja, Echt, nou ja, welkom. Ja, nou ja, dit is, uh, hey. dit, dit is ons huis. Hey. Hoi. Hoi hey. <laughs> ja, Sanne heeft het laat gemaakt. En dat mag ook. Want uh, je was natuurlijk gisteren was je bij The Voice. Was dat gisteren? Ja, nee, dat klopt, ja. Vandaag was jij bij The Voice. Ja. Voor de mensen die het net als ik niet echt hebben meegekregen. Winnares is de 18-jarige Julia van der Toorn. Oeh, so is it such a problem if he is old? As long as he whatever he is told. Glad there is just my heart that he is told. Maar dik, see alone. <treeks> <treeks> um, wat is er allemaal gebeurd, Sanne? Want ik zie, uh, dat vind ik altijd leuk om even te kijken, dat uh, ja. Mr. Props... Ja, een, hij, hij staat weer op één. Hij staat weer op één. Maar is dat de gelegenheid van, was die daar? Of, ja, een... hij deed een uh, het, het duet met uh, Mitchell. Oh. En die is blijkbaar echt heel populair onder het Nederlandse volk. Ja. Dus ja, die staan op één. Maar het, niet populair he? genoeg om te winnen dan, dat is toch wel weer gek? Nee. Maar ik ben er toch ook wel blij mee, niet, nee, ik bedoel, ik vind hem ook heel tof en leuk, maar hij, zij is gewoon zo goed, ja. als zij ja. niet won, dan, dan zou ik me ja, dat, dat, dat, er niet eerlijk zijn, was ze van het begin af aan al zo klaar als een klontje toen ze die... Ja, uh... maar toch, weet je, ik, ik ben wel blij ook dat ze won. En niet ja. iemand anders, want de laatste jaren hebben mensen lopen winnen dat ik dacht, ja. Ja. Nee, ja, dat is wel waar. Ja. Dat, dat is een een Die janker, auditie weet. had ze toen, hè. Uh, Oops, Weekend, ik spreek met jou. Gala, zie je mijn baby? Ah, Ja, echt op. En jij mocht daar Se Heaven's Hell doen? Ja, dat was fucking spannend, man. Ah, leuk. Want iedereen die deed dan zo'n. duet? En ik mag gewoon zelf daar spelen, in de finale. Hoppa! Ja, ik ben gewoon binnen nu, ja. denk je? <laughs> je kan hoeveel, hoeveel mensen hebben we gekeken eigenlijk naar die finale? Uh, volgens mij 3,5. en half Zo, zo. Ja. Hallo. Nou, uh, dat dat werd mij zo. ook verteld. Ik weet, ik weet uh, maar, maar, maar, maar dat maakt nou, mij uh, ja, dan. Nou, leuk. Nou ja, Sanne, gaan we lekker uh, alles een beetje opbouwen en zo, want dan gaat er wel muziek gemaakt worden, neem ik aan. Ja, ja. ja. En ja. Jij, jij mag bepalen wat natuurlijk. Of uh, weet ik Nou, zelf. ik wil iemand. in ieder geval... Ja. Ja, ja, ja. ja. ja hart, Ja, zeker. Ja, ja. Het uh, nieuwe kerstchansel uh, wat de heeft uh, afgestaan aan uh, The Voice. Maar wat stiekem, dus uh, nou ja, ook een beetje van haar is. En die heb je van de week al bij me gedaan in, in volle ja, was bezetting. Dat ja, was heel leuk, ja. En dan heb je. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. Ik heb de kerstbellen. Ja, oh, ja. Top! Ja. ja, dus dan gaat het helemaal goed komen. Ja, top. Oké. Okay. Ik ga nog heel even naar buiten, want daar staan jongetjes een beetje te vernikkelen. Het is ja. Ja, ja, ja. Koud, hè? We beginnen, uh... Ja. Hoi! Wie, ik ben, ja? Ik ben Boris. Hé hey Boris. En wie staat er naast jou? Mijn broertje Victor. Oh. Oh. En uh, waar kom je vandaan, Boris? Ik kom uit het land. Oké. Okay. En wat heb jij in je handen? Uh, geld voor Ja. In een mooie rode envelop. En, en, en hoe kom je eraan? Ik heb een flessenactie gehouden. Oh, oké. Okay. Lege flessen. Ja. ja. En wat heeft dat in totaal opgeleverd? 38,50 euro. Zo. 50 dat zijn al Ben je bij Bonnie en langs gegaan? Of... <laughs> ja. uh, van wijn uh, word, je, word je geen zaggerijn? Nee, uh, Boris, uh, uh, wil je nog een plaatje horen? Uh, what does the fuck say van ja. die, ja. Ah, ja, die nou goed, ja, ja, die hebben we nou pak gehad. die moet je wel zo komen, hè? Dankjewel, Boris. Ja. Doeg. Uh, ja, nee, die ga ik inderdaad straks wel erin gooien. Maar eerst is het tijd voor even een beetje gitaarmuziek. Christa Peters, het beste nummer van Green Day, volgens mijn zoon Bram Vil. Nou, oh, oké. Okay. En zij, of nee, uh, volgens mijn zoon Bram, veel succes. Dat is, dat is, is, <laughs> Dit is Christa Peters en voor 100 euro, When I Come Along. Oh, I heard you loud. the way I'm gonna Like me down because I know you're right. So go do what you like. Make sure you do it right. You may find out that yourself doesn't deserve the best. You can't go forcing something if it's just not right. No time to no search the no world. Them. Serious request. Peel. Yeah, that is yours. Let's clean this shit up. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Dogs say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow.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 Will you communicate by more o oh o -oh os oh o -oh o os more o oh o -oh How will you speak to that ho o o o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 Let's clean this shit up. All I know is everything is not as it's old But the more I grow The less I know See, it's the more Ik probeer het ook eens eventjes. En het is gelukt, request aanvragen. Via 09091336. Even voor half negen dus. En Sanne Hans al hier in het huis. Die zich uh, nou, eigenlijk al jaren inzet voor uh, Serious Request. Ze is nog een keer uh, slaapgas geweest, of nachtkracht. Vind ik toch een betere benaming. Nachtkracht? Ja. Ja, ik slaap er nou ik... nog tegenwoordig? Ja, daarom. Ik, ik heb dat deze week verzonnen. En ik hoorde mensen het ook overnemen. Ik denk: ja, dat is wat het is. Jullie geven ons dan kracht. Ja. Ja. Um, maar uh, de, nou, deze week heb je nog een huiskarmenconcert gegeven, was dat leuk voor Dat was nog? fucking gaaf. Waar was het ook weer? Bij, in, in Brabant, ja. in Den Hout, bij hele welvarende uh, mensen. Ja, dat begrijp ik, want ze hebben 2000 euro gelopen. Ja, en, uh, en, en die hadden echt een supermooi huis. En nog een supermooi huis, en nog een supermooi huis. Oh, oké. Okay. En met open haard, en ze hadden snertlopen maken zelf, en allemaal wijn en hapjes. En dat was ja, zo genoog, gezellig. Ja, genoeg, genoeg, genoeg, genoeg. Ja, sorry. Maar, vooral, ja. vooral, Nee, maar dat was zo ranzig. Ja. Haha. Ja. Ja. <laughs> <een> nee. <laughs> was niks aan. Nee. Dat is allemaal poep. Uh, jij bent hier uh, met Peter, die toetsenist. Ja, Peter. Uh, en wat misschien uh, leuk is, is... Uh, ja, Pierre is natuurlijk fantastisch. Is, uh, maar, wat, wat, wat, hij kan een spagaat? Ja, ja. Dames en heren, mag ik even een daver in de plaats oh, van Peter, mijn toetsenist? En dat op de vroege morgen, echt waar, joh? Ga je gelijk... Uh... Goedemorgen. Hè. Die oude jongen heeft niet geslapen. Oh, oké. Okay. Oh, ja, oké. Okay. Wie wil Peter een spagaat zien doen? Ja! Wow. Ja, hoor. Ja, ja, ja, ja, Peter. Dat zal je toch moeten. Ja, ja, doe hier maar gewoon uh, midden in de huiskamer. Ik zou het echt knap vinden, want... Uh, in die broek ook, zo'n spijkerbroek ja, precies, ook. Ja, we gaan een spij oh, Ja, spijker. Ne oh, nee. Au, au, au. Ja, hoor. Oh, het is echt oh, gewoon... Nee, nee, nee, oh. Zij wilde ja, me bovenop gaan leunen. Waar ja. <laughs> gaat het wel? <laughs> hey, maar oh. de Hey, maar de maar de boom. Ja, ja. Um, Ze gelijk de Christmas Hearts doen of? Ja, joh. Ja. Ja, dat ja, dat vind ik allemaal prima? Ja. Uh, ja. Het, uh, nou ja, het is een, een, een, een kerstnummer en ik ben gewoon benieuwd hoe die zoals dat heet klein klinkt. Ja, een beetje schoor. Ja, ik dat mag. Zal ook. maar heel eerlijk zijn. Ik heb vannacht ook niet echt geslapen. Ben je het nou? Ja! Je ziet er stralend uit. Ja, ik heb nog steeds mijn tv-make-up op. Oh, ja, dan af. is dat het. <laughs> ja, het is echt een trieste nacht. Maar ik, want ik had de hele week allemaal promos voor op tv. En, ja, ik en heb je dan hier nu, nou, is het nu even klaar dan? Ja, maar dan moet ik overmorgen weer. Maar oh. daarna heb ik gewoon twee weken vrij. Uh, nou ja. Super! Precies. Oké, okay, nou, gaan we. We, gaan we op je plek. Ja, oh. maar wie doet dan de zing, zing, zing? Oh, sleutel. ik doe het. Oh, uh, ja, Giel, ah, ja, Giel oh, maar die bent... krijgen geen ritmaat houden. Hè? Dat, is dan... hey. dat kan niet, supergoed. <laughs> hey. Jawel, jawel. Ik ja. ah, ben niet zo goed hoe je zo'n ding eigenlijk echt moet bespelen. Ik heb dat ding al jaren. Ik ook niet. Nee, oké. Okay. Maar nou, goed. gewoon een beetje zo. En gewoon een beetje zo, oké. Okay. Het is tijd voor Christmas Hearts. Nu in de... Nou, ja, laat ik zeggen piano uitvoering dus. Mes Bonfil. 1 2 1 2 3 4 Love is multiply and least a thousand times. Just like snowflakes fallin' Zo, nog op jou, Giel. Je zegt, ik weet niet hoe ik de moet bespelen, dus hou hem op z'n onderste boven. Ja. Dan ga je het te slaan. Ja, het <laughs> de huppeltje, de, denk je, de beweging hey, mee. Het klonk toch ik goed, of niet? fantastisch wasje. Echt heel jong, Ik had geen koptelefoon op. Ik ook niet. Nee. Was het is nog vroeg. Maar het, het, het gaat om het idee, god. Alright, NOS op drie over half negen. En wat is het laatste nieuws, Leur? Ja, goedemorgen, Giel. Op Eindhoven Airport is vanaf het vliegtuig met geëvacueerden uit Zuid-Soedan geland.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 Het onderzoek hebben ze gedaan en ze zeggen nu... we kunnen niet garanderen dat die fokkerijen volgens onze richtlijnen werken. Ja, ik kreeg dus wel, maar ja, we weten het allemaal niet... dat is misschien ook het lastige, maar ik kreeg dus wel ook de mededeling... dat er wel degelijk ook manieren zijn en dat die ook gebeuren... waarbij ja, gewoon het gegeven, ja. gewoon geschoren wordt. Maar hoeveel van de in totaal, hoeveel uh, angora dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Nee, ja, ja, precies. Nou, oké. Okay. Ja, sorry Giel voor dit onderwerp. Uh, een van de beste restaurants van Nederland gaat vanavond voor goed dicht... Drie sterren restaurant Oud Sluis in Sluis van topkok Sergio Herman. Hij gaat een nieuw restaurant beginnen. De koek is op, zegt hij. Ik moet echt gewoon goed organiseren. Moet, je, moet ik eigenlijk mijn keuken, zou de mijn keuken moeten kunnen verdubbelen. En dat kan niet. En uh, ik voel nu dat ik niet hoger meer kan. Meer kan ik er niet uithalen uit deze keuken. Dus dan is het voor mij een, een, een moment om te stoppen. En natuurlijk kan ik nog vier, vijf jaar doorhalen. Maar ik word er ook geen leuke persoon uh, van. Ja. Dat nieuwe restaurant van Sergio Herman gaat in maart open. Tegen die tijd ja. mag jij natuurlijk ook weer eten. Ja, dat wil ik heel graag. Ja. La Chapelle in Antwerpen is dat. En het, je hoort het ook. Het is zo'n passievolle, eigenlijk emotionele man, die Sergio. Hij heeft, want dat is ook bijna veel te klein daar in Oudsluis. Hij heeft een oude mosseltent van zijn vader eigenlijk overgenomen. Toen ging hij een beetje experimenteren. En hij vertelde me, want ik had de eer, het genoegen om daar afgelopen zaterdag, echt nu een week geleden, ja, daar te mogen eten. Vertel je ook van een cakey nog door de Luxeflex of er wel mensen zouden komen? Ja, nu is. Is het een jaar van tevoren, is het uitverkocht joh. Ja maar ik kan me ook wel voorstellen, weet je, als je drie sterren hebt, dat je elke keer dat moet naleven, ja, weet je wel. dat Lijkt me ook wel dat ja, je dan opnieuw ja, ja, ja. kan beginnen, gewoon relaxed, even alles weer van je afgooien. Ja. Oh. Nou, ik vond het toch even lekker om over eten te praten eigenlijk. Want ik zie wel alles ja, goed, gewoon zo. een beetje zo aan me voorbij. Ja. Ik, ik had gisteren nog Guus Mewens aan de lijn. Dat was echt super toevallig. En die belde omdat hij uh, een, uh, een leuk veilingstuk heeft. Uh, namelijk dat je een meeting greet met hem en mij hebt in het patronaat. Waar hij optreedt uh, begin februari. En uh, toen zei hij: van, Ja, nee, ik ben vandaag, uh, wat ik vond, 12,5 jaar getrouwd of zo met zijn vader. Toen zei ik nog: Ga je het lekker eten? Ja. Uh. En toen gokte ik gewoon dat hij daar naartoe zou gaan, naar Oudsluis. En inderdaad, joh, ja, ja. zat hij daar gewoon gisteravond. Vanavond is dus, uh, de allerlaatste avond. Nou, genoeg. Laten we het dan maar over het weer hebben. Opa, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Joh. Hoe gaat het met de als request? Ja. Uitstekend. Ik kan niet anders zeggen. Mooi. Ik ben mezelf aan het masseren. zo pijn in de armen. Dat kan ook ouderdom zijn. Je schrijft een. Uh, nou ja, je schrijft er wat in. Nou, ook echt gewoon. Of uh, ja, het een spreuk is, of iemand heeft een gekke achternaam. Dan, of er is iemand jarig. Of het is kerstmis, ja, Dan is. schrijf ik dat erin. He? Echt op maat gemaakt. En uh, wat is het verhaal? Nou, mijn opa heeft een, een boek. Een, een, nieuw, boeg, een ja. nieuw boek een nieuw boek. Een bundel met allemaal vieze spreuken. En uh, die kan je bestellen. En uh, nou, ja. dan gaat natuurlijk de opbrengst naar Serie Quest. En hij schrijft er ja. dan dus wat in. Uh, ja. uh, nou, en zie en mijn is natuurlijk best leuk. Yeah. Oh. En dat moest je bestellen via de website. Heel goed, ik, oh ja, opabelen.nl. Ja, een commerciële lul, hè? Ja, nee, dat is je heel goed. Ik, ik moest een boekje signeren gisteren voor een zwangere juffrouw. Oh. Toevallig uit Friesland, hè. En toen moest ik ineens denken aan mijn oude vriend Johan uit Leeuwarden. Was een troogkloot eerste klas, van tweede klas, dat had je vroeger niet, hè? <laughs> die had zijn eerste kind geboren zien worden. Wij allemaal in spanning wachten in het café. Ik kwam die plek sluitingstijd pas de kroeg binnen... Wij natuurlijk willen weten wat het geworden was. En toen zei hij in het platvries: Hij zegt. Nou, ik giet er mij de viool in. En ik mot er mij de knieptangen uit. Oftewel, het gaat er als een viool in. Maar het moet er met de nijptang uit. <lacht> <lacht> oh ja, dat kan ik niet opschrijven in zo'n boek. Hè. <lacht> nou ja, als uh, je mag. Uh, ja, ja. Um, ja? Je mag blij zijn als je dit weekend een droogkloot bent. Nou ja, ja, precies. Ik wil net zeggen... En Hoe zit het met het weer? Het is bewolkt en er valt regen. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Nou ja, behalve dat het misschien 8 of 9 graden desondanks wordt... er stevige wind staat. Het is eigenlijk vrij herfstachtig. Onstuimig noemen ze dat toch wel eens. Hm. Morgen zal dat niet veel anders zijn. Misschien ietsje meer zon morgen en iets minder wind. En een hoop mensen die ook vragen... wanneer begint nou de echte winter is... Hm. Dat zal zijn, moeten we niet vergeten, om elf minuten over zes. Ah. Vandaag. Oh, okay. Leuk. Eh? Hartstikke leuk. Dat lijkt me oudsluis van Le ellende. Ja. <laughs> Oké. Okay, uh, dat doen we volgende week. Nee, dat begrijp. Nee, dat kan, nee, niet, dat meer, kan dus. niet meer. Nee, dus. Oh nee, dat kan niet meer. Nee, daar moet je iets anders zien. Opa, he? wat ja. is de spreuk voor vandaag? Ja, genieten doe je in het weekend pas goed... als je twee uur over zestig minuten doet. <laughs> he? Dat is weer een doordenkentje. Ja, moet De kijkmaar, Die doet dat ook door de week. Ja. <laughs> Opabelen.nl. Uh, tot morgen, opa. Ja, tot morgen, jong. Hou vol. He. Ja, dankjewel. Het is negen, uh, over half negen. One Giel. One Show. Loser on the radio, yeah, yeah, yeah. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier? Or The blame, yeah, the sand. One love, one life. When it's one need in the night. En u uh, MJC van Briggen vindt het een heerlijk nummer, 15 euro. Samen even One zijn, hè? die is ook mooi. Francis Wallerborst uit uh, Haaksbergen, Fanny Kappert, Anja Tiekstra hier uit Leeuwarden, uh, Jeroen Oprins, het is het liedje van hij en uh, ik denk zijn vrouw, oh ja Mieke, op verzoek live gespeeld op de bruiloft en uh, ze kennen elkaar inmiddels 25 jaar. Jeannette Jansen vindt het een uh, schitterend mooi nummer en zij zegt het is ook zeer ah, gevoelig. Is dat hier? Ja dat is uh, de telefoon. Een mystery-telefoontje, of iets, tenminste, uh... ik heb geen idee. Spannend. Hallo, met wie spreek ik? Formidable. Formidable? Huh? Formidabele. Stromai? Ah oui. oui. Oh, oh wow. Wow. Het is Paul van Haver, oftewel Stromai. Good morning! Good morning. Wauw. I'm so proud uh, what you do. Well, I'm so proud that I have you on the phone right now, but thank you yeah. very much. Maar ik ben sorry, I'm ben not Stroman. Ik I'm, I'm Paul de Leeuw. Oh ja, yeah, vieze, Fielefisie, Paul de Leeuw. <laughs> ja, fuile, vieze, Paul de Leeuw. Ja. Maar je, daarom bedoel ik dat ik ben zo trots op jullie ben. Oh, Dat okay. <laughs> nee, is zo. En nee, weet je, het <laughs> is God zo bepaald. Ik vind het heel leuk om ook jou aan de lijn te hebben. <laughs> Dankjewel. Maar, maar, maar, <laughs> maar dat geef ik wel. Ik dacht zelfs eens proberen even maar Hij is vanavond in Ahoy nou, namelijk. Dus ja, hij, is bye, de, hij is in het land, dus dat zou kunnen, weet je wel? Maar Oh, he, dat wist ik niet. Nee, nee maar vanavond Paul, echt wat leuk dat je belt. Ja, nog nee, Ja, we doen het even over. Ja. Nee. Uh, oh ja, jullie hebben natuurlijk... Uh, ga, je, ga je gênante dingen zeggen, Dennis, in Ranking the Stars? Uh, out uh, nee, het valt nog mee. Geluk. Of weet je niet nee, nee, er waren, nee, waren anderen die erger waren. Ja, dat was wel leuk. En dan goed ook. En lief. Wat wordt de quote, Den? Ook voor mij is het in ieder geval iets van over mijn uiterlijk. Want wie zijn uiterlijk moet veranderen. En dat ik uh, te veel, omdat ik je stijger ben geweest... te veel met mijn hoofd tegen de deur op ben gelopen. <laughs> het is leuk. <laughs> en wie vond jij echt uh, nou, ja, tegen het gênante aan? Of nou ja, dat mag je nooit zeggen, maar dat eind... ja, dit was niet. Ja, het was wel een hele leuke aflevering, omdat het eenmalig was. Het ging over auto nieuw. Dat, dat, dat, dat hebben we al opgenomen, dus je ziet wel een beetje een soort jetlag. Uh, nu al auto nieuw, maar het was gewoon een leuke aflevering. Ik, ik, ik vond niemand niet meer genom, nee, volgens okay. mij. Ja, we, we, dus, gaan, we gaan toch kijken, hoor. Vrolijke, leuke aflevering. Maar hoe is het met je, want ik volg jou op Twitter iets met een knie, toch? Ja, ik, ben, ik, zou, ja, ik zou komen dit jaar eindelijk, maar ik, heb, uh, ik, heb een, ik had een knieprobleem al een tijd. En, uh... Ik ga volgend jaar het land weer met een nieuw toegaatprogramma. Dus ik ben dan eerst naar de dokter gegaan, naar de orthoped, van ja, wat is met die knie aan de hand? En hij zei nou, met die knie moet je wel iets doen, want het, ik kon amper buigen en er doorheen gaan. Okay. Dus hij zei, nou ja, als je nou rond de kerstoperatie doet, dan heb je twee weken de tijd om het te revalideren. Dus ik ben donderdag onder het mes gegaan, ja. de kijkoperatie natuurlijk allemaal schoongemaakt. En het kleine stukje de meniscus is gladgemaakt en zo. Maar ja, ik ligt wel met een poot gestrekt ja. op bed ja. over de tweede. Maar ja, het, ik moet zeggen, iedereen adviseer ik om zo'n operatie door het lekker bij Circe uh, Quest. Ja. Want, uh, ik ben wel geopereerd en hebben jullie allemaal gehoord. Gisteren oh, had ik niet zoveel pijn om, om echt alles te horen, want dat we moesten gewoon liggen en gewoon hopen dat het er ergens pijn voorbij ging. Maar nu heb ik echt zin in jullie, vreet jullie op, dan kan ik, ik, ik drink eh. jullie op. Kastokjes. Ja, precies. Eet je handen, wel echt weer knap hoor jongens wat jullie doen. Ah bedankt Paul, ik weet dat je altijd uh, <coughs> nou ja, het support en, en veel kijkt. Eh, ja. je, wa je was vanochtend nog eventjes uh, in het nieuws, ik weet niet of je het meegekregen hebt. Nee. Ja, het is helemaal niet zo leuk eigenlijk. Maar ik weet niet of je goede voornemens hebt, maar er was een soort onderzoekje van... <coughs> Ja. Nederlanders en, oh. en, en goede voornemens. Stoppen? Uh, nee, nee, nee, helemaal niet. Oh. Zo, nee, het gaat gewoon over gewicht natuurlijk. En toen waren er uh, drie mensen die dan, uh, waarvan mensen dachten: nou die zouden wel een coach kunnen gebruiken. <laughs> en dat was Patty Brad, dat was Barbie. En dat was jij? O, om een coach om af te veranderen. Denk te vallen. ik dan? Ja, niet. weet ik wel. Ja, het ging over ongezondheid. Ja, ja, ja. Maar ogen. heb jij goede voornemens, Paul? Ja, ik moet, ik, moet, ik moet inderdaad 10 kilo af, ook vanwege die knie. Uh, maar ik ben niet ongezond. Dat wil ik nee. even vertellen. Want ik, ik, ik sport elke dag. Alleen mm. ja, ik drink er ook bij. Ik eet gewoon lekker bij. Ja. Uh, of het ongezond is, weet ik niet. Maar het is wel. Ja, nee, er moet wel wat af. Ja. zeker voor die knie nu. Want het is wel. Uh, de volgende fase een kunstknie, zijn mijn orthopedische. Ja, ah, ja. Toen ik uit de operatiekamer kwam. Oké, okay, okay. dus De volgende fase is een kunstprothese. ja uh Paul, let's get back to business. Want als jij belt, ja, dan weet ik, dan... dan Tenminste, of je hebt een verzoekplaat. Of ja, ik wil, ik wil formidabel aan zeg, 5 ja? euro. Hoppa, oké. Okay. Uh, ik ik hoop eigenlijk dat, dat het nummer zou worden van, van de week. Ik zei het ook tegen mijn man en mijn kinderen, keihard. Het wordt formidabel. hij staat ook altijd wel in de top 5. Maar het is zo, het is, hij is misschien een beetje te gevoelig om een heel uh, plein ook mee uit zijn plaat te plaatsen. dat leek me nou dat iedereen lekker aan het dansen en aan het slungelen is zoals ook in de clip. Ja, precies. Dat slungelen over weet, het ja. plein lopen, ja. wat hij doet in Parijs. Ja, ja, ja. Dat, dat zou, dat zou ja, ook kunnen nou, Ik doen heb hem ook nog niet gehoord, Ik gooi hem er straks gelijk even ja, hij is prachtig, 50 euro. Ja. En uh, ik ga je. Het is, is een beetje makkelijk, maar het is ook leuk voor mensen. Uh, je weet, ik ga theater weer in met een nieuw ja. programma. Je hebt Poepo's volgens mij gezien. Ja, absoluut. Een nieuw programma gaat Ik Ben Rustig heten. En in het programma bak ik elke, elke avond een taart. <lacht> en die taart kan op de premièreavond, dus 9 februari, die kan voor jou zijn. Oké, okay, maar dan mag je ook naar de show neem ik aan. Ja, nee, je moet buiten wachten tot die taart naar buiten <lacht> gooien. Natuurlijk mag je in de show. <lacht> voor twee mensen. Leuk. Uh, voor je opgevallen, je mag ook mee naar het feestje toe. dus een borrel naar afloop. En dan die taart die dan gebakken wordt, die is dan echt voor jou. En een meet met jou. Ja, een meet Leuk. Ja, Dennis en jou die nodig ik ook uit voor de Ja, nou, zelfs. Samen tijdens de meet and anderen. <laughs> en première dus, waar je bij kan zijn. Nou, ja, dat dus is al sowieso een ding. in Rotterdam, in het, oude, in het nieuwe luxe oh, theater. Ja. Ja. Ik bedoel, ik sta, het hele, ik sta het door het hele land. Dus als je, als je moeilijk vindt, kunnen we ook naar andere data regelen. Want het gaat meer om die taart en om ja. twee kaart voor de première op 9 februari om 3 uur. Is wel weer iets unieks, Dat hou ik ja. van. Okay. die taart is echt heerlijk met banaan, ja, appel, leuk, uh, ik rijd een tunnel in. Avocado, spinazie, ja. uitjes ja. en uh, groene tomaten. En Dennis, ben je onder bed geweest of niet? Nee, natuurlijk niet. Wat knap zeg, alle ja, drijven ja. ook niet. Nee, nee, nee. Ik heb ook de term slaapgast, uh, heb ik vaarwel uh, uh, gezegd. We noemen het nachtkracht vanaf nu. Oké, zal ik dan volgende echter zijn? Bij deze, bij deze bevestigen. Dat is nu een, een deal. Okay. Echt, want het wordt echt te gek. Er zou eindelijk komen, godverdomme ja. kree. Uh, uh, ja. Paul... Iedereen heeft veel succes en Leeuwarden. Het is toch echt een ontzettende fijne stad. Ja, he? echt ja. topstad is het uh, natuurlijk. Geweldige mensen. Dankjewel Paul. Veel succes nog. Vrolijk kerstfeest alvast. Oké. Okay. Ja, Dag. Mooi. Doei. Doei. Doei. Ja, lekker zeg. 9 voor 9 is het. En uh, Sanne Hans, Miss Monchol, is nog steeds hier in het uh, huis. Ik heb haar gevraagd of zij uh, I Know I Will Be Fine this year uh, gaat doen. Maar dat is ze dan eventjes aan het soundchecken. Nou, zal ik anders? Want hij staat in die top 5. En ik heb hem inderdaad... Helemaal nog niet gehoord eigenlijk. Nee, ik heb hem nog niet gehoord. En hij is nou ja, zoals Paul terecht zei, formidabele vandaag in Ahoy Rotterdam Stroma. 3, 3 FM. Serious Radio. 3FM. Formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.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 poli courtois et un peu forbourré mais pour les mecs comme moi j'avais autre chose à faire m'auriez vu hier j'étais formidable oh, formidable tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidables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 is hij vaak aangevraagd. Ik ga in een minuutje gewoon proberen om de namen te noemen. Uh, sowieso was daar net dus Paul de Leeuw. 50 euro! Ik weet dat Fleur Wallenburg werd aangevraagd, maar ook Arne Diegebach, Winnie Schuitenmaker, Rob Krijleman, uh, de organisatie Delft zegt nee tegen diarree, Hielke Koopstraat, Danielle Fink, Kitty Crayer, Robert Sebrechts, Hans Lambrechts, Kat Brouwer, Idris Jeferi, Annemarie Tevelden, Jacobijn de Reuver, Bo Sylvia Naber, Gertrud Kieft, Erna Munter, Melvin Terhamsel, Tom Boots, Madelon de Wit, Dienke Markers, Marleen van der Leij, Vera Meuleman, Tineke Zijlstra, Mies van Grunsven, Tim Maas, Jaap Kalsbeek, Petra Tap, Jos van der Klei, Sharon Otten, Sissy Proevenmakers, Erik Heesbeen, Danny Garland, Hanneke van Asseldonk, Haley Berghuis Beelen, Anuska Slikkeveer, Tineke Kuipers, Natasje Slepers, Merel Schalker, Diana Lieverding, Marlies Slaanaya. Dat well, zwolken gaat trouwens nu wel heel goed Dat ook. Dat gaat wel goed ik zo. Het zo licht in mijn hoofd ben ik natuurlijk nog die hij slaapt. Dat is heel mooi. Formidabel. Straks nog Veiling TV, uh, Miss Bond en misschien wel jouw CRG Quest. Dus. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3fm.nl op je mobiel en tv. 3FM.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 De verleidelijkste kerstcadeaus vind je bij Excel. met tot wel 64% korting op heel veel topgeuren, zoals Chopard Wish 75 ml nu voor slechts 25 euro. Fijne feestdagen. 1200 vacatures op HBO en WO niveau. Ga naar Zuidlimburg.nl. Gratis verzending en binnen 24 uur in huis. Bestel nu op IsipariXL.nl.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 De pensioenregels van nu zijn oneerlijk voor jongeren. Dat concludeert het Centraal Planbureau. Jongeren betalen veel pensioenpremie en krijgen er maar weinig voor terug. En die conclusie van het planbureau kan op veel bijval rekenen. Bijvoorbeeld van jongerenvakbond AVV. Daar vinden ze dat er van de pensioenpremie van jonge werknemers... veel te veel naar ouderen gaat. Nou, in dit rapport wordt uh, onderzocht hoeveel jongeren eigenlijk te veel betalen... door de zogeheten doorsneepremie. Dat is een systematiek waarbij iedereen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 Krijg je het weer nog, het regent. Vooral in het westen en noordwesten. En het waait ook nog eens flink. Het wordt 7 graden vanmiddag. In het zuidoosten van het land blijft het wel tot de avond droog. Morgen trekken meerdere buien over het land, maar breekt soms ook de zon door. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Heeft u een gezin?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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw op duidelijk en snel. Abs autoherstel. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 En u kunt natuurlijk rekenen op de unieke service van Access for All. Bel 0800 0420 of kijk op accessforall.nl. Daar vertellen ze u er graag meer over. This is Pat from the band Train. Hey, ik ben Niels Geusbroek. Hello, Gavin de DeGraw here. Please help 3FM and send in your serious request. 3FM. Nu. heel. Serious Request. FM do any harm huh? So look here, yeah, I put on the back of my bike and yeah, We went riding down by old man Johnson's farm I said, now overcast me, never turn me on van uh, Stine de Bruyne, dus die vroegen we aan voor 10 euro, dankjewel Stine, voor jouw bijdrage, voor jouw serious request. Dat kan je ook doen, uh, het is 9 over 9 en ze zitten er klaar voor bij het callcenter. Uh, 0909 1336. kan ook via de site uh, 3FM. Uh, je kan ook helemaal geen plaat aanvragen, Want denk je, joh, ik doneer gewoon wat. Of je kan dus langskomen. Het sailand is alles behalve een sailand. Leewarden, laat je horen! Je merkt dat het wat later is en het begint ook wat drukker te worden. En uh, nou ja, er staan heel veel kinderen bij de briefbus. Hallo! Hi. Hi. Wie zijn jullie? De Sint Thomas School. De Sint Thomas School. Ja. En waar is de Sint Thomas School? In ja. Oh, oké. Okay. En eigenlijk hebben jullie natuurlijk gewoon vrij. Ja! ja. Maar jullie zijn hier toch met z'n allen gekomen? Ja! Ik ja. vind ik echt heel tof. Uh, wat hebben jullie gedaan? We hebben een kerstmarkt trouwen. Oké, okay. en hebben jullie wat voor dingetjes verkocht dan? Uh, we hebben een soort van, we hebben een theedoekenmarkt gehouden en dan uh, heb je een theedoek ja? en daar doe je dan spulletjes op en die verkoop je dan voor 50 cent ja, ja. alles en daar hebben we een heel groot bedrag voor ja ik wou het zeggen dat waren er nogal wat theedoeken gevuld dan ja. want ja, ja en we hebben kaarten gemaakt oh ook zelfgemaakte kaarten wat tof zeg ja lees maar voor wat er staat hoeveel hebben jullie opgehaald allemaal 64,30 euro en 94 cent, dat is fantastisch. Want dat is meer dan 5000 euro. En voor 5000 euro, dat vind ik dan wel mooi, omdat jullie ook een schoolklas zijn. Kan het Rode Kruis bij een school een heel toiletblok aanleggen. En dan kunnen, dat is Ja, dat is heel handig, ja. Dan kunnen 200 kinderen nou ja, gewoon ineens gewoon schoon naar de wc. En de kans dat ze dan diarree krijgen is een stuk kleiner. Ja. Dus ontzettend bedankt, jongens. leuk zeg. Eh, uh, straks is het tijd voor Veiling TV, met de nachtdracht Dennis Wening. maar hier in de studio is ook Sanans meestal ons Sanne. Ik uh, Hi. ik uh, ik heb dan eerst gezegd uh, dat je I Know We'll Will Be Fine This Year ging doen, maar toen was jij er net gewoon een beetje bezig, jij bent uh, bezig uh, in de laatste fase van jouw nieuwe album. Ja. En wat we nu krijgen is een Exclusive. Eigenlijk wel, ja. ja. Ja. Want toen je vorige week bij me was, gewoon in de normale ochtend in Hilversum, toen heb ik wat dingen kunnen laten horen, of althans, van de band in ieder geval. En daar zong jij een beetje overheen. En toen was daar één nummer. Heet hij ook gewoon tu tu tu Ja, hij heet tu tu Echt. Dat jij dat als titel dan gaat nemen? Ja, maar hij heet eigenlijk gewoon tu Maar omdat hij al heet nu tu tu dat is een leuk einde. Ja, dat is leuk. Ja, Oh, ik mag al. Ja, ja, ik wil hem gewoon horen. Ja, dan moet je nog wel even vertellen. Dat is echt nieuw. Ja, nee, oké, ik ga het uitleggen. Spannend. Er komt een nieuw album aan van Miss Show. Daar kan je de single van kennen, Say Heaven, Say Hell. Maar er staat dus ook van allerlei dingen op. Soms gaat het gewoon bijna een beetje de dance kant op. Maar er staat ook een super catchy nummer in. Dat is het tu tu tu gedeelte. En ik ga gelijk al eventjes kijken. Maar misschien kan jij een break inlassen. Of, zeg maar, dan mensen ook kunnen meedoen. Want daar is het nummer wel een beetje voor gemaakt, ja, toch? Ja, ja, nee, dat kan. Ja. Maar dan moet jij dat even leiden, als je wilt. Ik, uh, ik zal dat doen. Uh, de tekst is dus heel eenvoudig. tu, tu, tu, tu, tu, tu. Nou. André van Duin is er ook groot je smaakt, mee geworden. Je hand ja, als je dat kan. Twitter Wie stapt hem? Nou, dat vind ik toch weinig handig eigenlijk. Ja, ja. Even, nou ja. even oefenen, Leeuwarden. Ja, precies. Eén, <Page ale> <murdersyle> <truimNT falar> <chains desires> <wider> twee. <disrespectful disappointment> <tru millenn Noisezessive> nou, uh, het is nog vroeg. Uh, nou ja, ga maar spelen, dan komt het vanzelf goed. <eluman> maar klappen, dat mag ook. En dan zoals de. jullie? Nou, super. Hier <laughs> okay. is Miss Montreal <laughs> live. Take your time. Lekker liedje is dat. En wanneer uh, kunnen mensen? Dat doen nog even. Hè? Ja, dat duurt nog even. Oh, maart of zo? Ja, ik denk uh, nadat Blauwtsoen komt met een nieuw album oh, ja, kom ik... op 7 maart. En Nielson met een nieuw album oh, ja. komt op 7 maart. Doe jij 14 maart? Ik doe hem 6 maart. 6 maart, bam! Gaan net even ervoor, heel goed. Sanne, onwijs bedankt. Ik zou toch willen vragen of je nog heel even blijft. Want ja. zo dadelijk over een kwartiertje moet uh, Paul gemaakt worden. Oh. En, en, en daar zie ik wel voor jou en Dennis een, uh, een mooie leuk, rol in. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk, ja. Oké. Okay. Dat is leuk. Um, ondertussen. Hi, hi, Is Dennis al in uh, Veiling TV te nu? Uh, waar dat voor? een van de Ridderpark of zo. Ja, ja, ja goed. heel okay. goed. Oké. Ja, oké. Okay. Okay. Ja, dat, dat is ook goed. Uh, nou, dat gaan we straks doen eerst even een verzoekje, een serious request van Daniel Pietersma. Prachtig nummer van Ellie Goulding. We, we don't have to worry about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 We gonna let it burn, burn, burn, burn We gonna let it burn, burn, burn, burn, burn Gonna let it burn, burn, burn, burn We're gonna let it burn, burn, burn, burn We don't wanna leave, No, We just wanna be right now Right, right, right now And what we see Is everybody's on the floor Writing crazy getting look to the light.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 gonna let it burn Daniel Pietersma en ook MGT van Boekel uit Den Bosch. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn gezond en ik wil graag dat andere kinderen ook gezond zijn. Kijk, That's a Spirit. 150 euro is wat hij er eventjes voor gedoneerd heeft. En Erik Razenberg uit Amersfoort. Zijn zoon hero is 9 jaar geworden. En is natuurlijk zijn hero en die vindt het een leuk liedje. Ellie Golding dus, Burn 10 voor half 10. Dat is het moment voor Veiling TV. Dat is het moment dat we even gaan naar een hoekje in het huis, daar waar een groen scherm is. En het dan ja, dat is met zo'n groen scherm, dan kan je er alles op projecteren wat je wil. Uh, jij bent uh, de veilingmeester uh, achter ja. iets? Top. Ik ben uh, ook de ridder. Okay. Weet je het vast? Dan gaan we beginnen, druk ik even de knop in en dan zeg ik, mensen, het is tijd voor een onvervalste editie van het nu al legendarische en nooit geëvenaarde, kut, ik kan die knop niet vinden, uh, en altijd spannende, leuke, ja, Veiling TV! Sorry dames en heren, welkom bij Veiling TV. En ik ben er vanavond jullie, vanmorgen eh, bedoel ik jullie een ridder. Sorry, het was een hele lange nacht. En het eerste item wat we in de aanbieding hebben. U ziet het al, ik ben natuurlijk overduidelijk een ridder. En dit is mijn overheerlijke prinses. U kunt namelijk bieden op een kasteel, jawel, in Gelderland. En u kunt die samen met uw prins of uw eigen prinses... een hele dag tot uw eigen beschikking hebben. Dus stem, Gippertziedermarkt. Ah, ah. Dan gaan we door met het volgende item. Jawel, dames en heren. Selfie, het woord van het jaar. U kunt uw eigen selfie maken. Dat doet hij met deze Polaroid. U kunt uh, bieden op onze foto die we nu gaan maken. Ja, lukt dat? Power. Ja, power moet je meestal aan doen. Oh jee, je zit af en toe dat nog niet aan. Ah, maar dat maakt ook allemaal niet uit. We maken een selfie. Ja, dit dit. Nee, dit te lang. Oh nee. Ja. Oh, oh stress. Oké, okay, nou dat proberen we later nog een keer. Maar ja, gooi me even terug. Dan gaan we gewoon door met het volgende item, dames en heren. En dat is ontwerp. Uw eigen plectrum. Jawel, u kent het wel. Weet je, die plectrums raak je elke keer weer kwijt als je in een band speelt. Ik ken het, die raakt ze kwijt. Maar nu mag je, je eigen plektrums ontwerpen. En daar krijgen we nog honderden honderden van. En dan kun je dus het beste spelen natuurlijk met je eigen plektrum. Horen eens gaan. Wat een mooie. Je gitaar. Kan die ook kapot? Dat bedoel ik, heerlijk. Dat kan gewoon met je eigen plektrums. En zullen we nog een keer die eigen selfies gaan proberen? Ja. Daar ligt de camera. Ja. Daar komt hij. ja! Oh, we hebben er al twee! Oh, ongelooflijk. En u kunt bieden, dames en heren. Dat hebben alle gasten gedaan, hè, voor ja. de goede orde. Dus alle gasten hier in het huis, en die zetten dan ook een handtekening erbij. Dus dat is echt top. En dan kun je dus die selfie winnen van dit historische moment... dat Giel en Dennis Wedding, jawel, hebben gezoend. Dit was Veiling TV, dankjewel! Woe! Zo. Ah. Om te janken was het ah, lekker. Even kijken, Jens Belder. Die belde erop op 0909-1336. Johan Reinders vroeg hem aan omdat hij hem verschrikkelijk goed vindt. En Monique Versteeg ook. Gewoon een mooi nummer. Crying. Hier is Ari Smith. There was a time when I was so broken-hearted. Love wasn't much of a friend of mine. Is dat je pas vanavond weet wat je mee hebt gemaakt? Dus ik zou zeggen: sta open voor alles, uh, verspil de tijd niet, koester het leven en elkaar en ga er tegenin en uh, probeer het, het er volledig van te genieten. En uh, dan nu een plaatje en een kusje van Omeron. Salita Gauman, dankjewel, uit Stolwijk. Stijn Verheerstraten. Het nummer dat de geboorte van Matthew Kleur gaf. Wat mooi. Peter Langeveld uit Hengelo Overijssel en Marco Mullers uit Weert. Dat is een liedje van de vriendinnen en hem. Dat is hun liedje, zeg maar. Ja, dat hoor je vaak. Dat is mooi. 0909-1336. The series Request. En uh, dan is het nu half tien geweest. Ga ik jou ontzettend bedanken, uh, Sanne, dat je hier was, bent. En uh, ja, misschien kan je voordat je het huis verlaat, dan nog eventjes uh, Paul wakker uh, maken. Oh, en ik hoor dit muziek al. Ja. Laten we het gewoon zo doen, begin oh, de dag. Ja, Gewoon ja. heel erg lief. Ja, ja nee, lief. Ja, we, we, we Lief zijn voor elkaar. Gewoon lief zijn ja, voor elkaar, Want hij he? heeft, uh, gaat hier ook altijd om. Hij heeft een kort nachtje gehad. Hij heeft er vannacht wat uh, we noemen de graveyard shift gehad. Van twee tot zes heeft hij een uitzending gedaan. Dus ja, dat is nou niet echt uh, de langste nacht. En je kan je ook voorstellen. Waar ligt hij ook alweer? Hij ligt uh, boven. Oké. Okay. Ja. Dat kan je zien, dat is wel leuk. Want uh, het onderstapelbed, daar is dan een plankje uit uh, gehaald omdat Koen te lang is. Vind ik dan leuk. Eens even kijken, ze liggen daar. Het is uh, donker, redelijk donker. Ja hoor, hier zien. Komt-ie, hè? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry We wish you a Merry Christmas and a Happy New Day. Hey, Paul. Hi, Paltje. Hé, hey. paaltje hey, oh, rabbering. Dat is lang hey. geleden, hè? Hé, hey, lieve jongen. Hé. Hey. Hoe is het? Lekker wakker worden, hè, zo. Ah, oh, ze oh, doen het echt oh, wel, wel lief. lief oh, eh, eerste het? reactie? Nou, ja, dit is wel fijn wakker worden. Lieve, ja. hè? Mag ik nog een uurtje overlaten? Nee, nee, je moet eruit. Nee, nee, nee, nee. We hebben je juist al heel, heel laat. Ik heb echt zo lang mogelijk echt vollopen houden. Gevochtig vol. En toen heb lewein. ik tien minuten extra gekregen. Maar nu is het er wel echt uit. Ja, en uh, doe even wat aan het Oh nee, dat kan niet. Klopt. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Kom je? Ja, heel goed. Paul Rabbering is uh, wakker. Uh, Miss Montreal is weg. En wat is er vannacht allemaal gebeurd? Ja, Paul weet het wel. Die was erbij. Uh, maar ik heb, om eerlijk te zijn, geen idee. Want dat was het moment dat ik lag te slapen. Dus ga ik naar Jim. Hey Jim. Hey Jim, Jim hey. Goedemorgen Giel. Hij zit in Hilversum. Ja. En hij heeft het op een rijtje. 3 FM, Serious Request. Update. Er is afgelopen nacht een hoop gebeurd in dat glazen huis daar. Dennis Wening, die is slaapgas, hij is er nog steeds, net dus Paul wakker gemaakt. En die had een aantal leuke ideeën. Je kunt je bijdrage aan het Rode Kruis geven als je een plaat aanvraagt via 09091336. Je komt dan bij het callcenter terecht. Maar, hoe klinkt dat? Dennis en Paul besloten vannacht zelf eens te bellen. Nacht, is ook Monica. wat kan ik voor u doen? Hallo, met Pieter Boomsma. Hallo. Ik wou, ik wou graag een plaatje aanvragen. En welke artiest wil je uh, wil, wil een plaatje van horen? Uh, don't You Want Me Baby van En Even kijken, dan ga ik hem voor u die, opzoeken. In die, het systeem. Ik wil die schijfplaat <laughs> aanvragen. Jij zit weer met Human verliezen aan te vragen, of niet? Dus sorry, ik ben er gewoon gek. Ik heb jou tien keer aangevraagd. Ik kan het niet zo doen! Ik, ik hou De van jullie. <tie> het is een vreselijke plaat! Niemand vindt dat nummerlijk! Elke keer als we naar bed gaan. de niet is uh, <tie> dus het liedje waar we het voor het eerst op zoenden! Aan de achtergrondgeluiden te horen! Dus is het liedje waar we het voor het eerst op zoenen. Ja, daarom ja! Nooit nummerlijke woorden! <tie> Denk je nog dat je toen 15 bier had gedronken en dat je gichel stond? <tie> ja. Niet ik Ja, was ook niet zo goed, je zat alleen maar zo te draaien met die tong zo. Dus dat is lekker zo'n molen, weet je Dat Toch het heel lekker! Nou, dat zei ik maar. nog even inderdaad één keer je naam. Even ontschoten. Monika. Monika. Monika. Nou, Dat is leuk, we hebben hier een harmonica zelf. Monika, ja. een liedje met de harmonica. Ja. Monika, je bent zo mooi als je wakker wordt. Monika. Je naam bleef het ook nog wel gezellig. En het werd ook muzikaal, want even later stonden de kraaien in het huis. Dit vind je lekker! En dan een primeurtje, de dj voor Serious Request 2028 is ook al bekend. Want midden in de nacht kwam Bram in het glazen huis een plaat aankondigen. Hij is pas 10 jaar, maar nul radio-dj. Hey Bram, hoe is het? Goed. Hoe vind je het nou om in het glazen huis te zijn? Ja, mooi. Ja? Mooi hè, prachtig hè? Is het nog anders dan als je binnen bent? Ja, het is wel warmer. Ja, het is warmer ja. hier binnen hè, Ja, heel erg warm ja. Hey, en Bram, jij bent, uh, jij vertelde net iets op Paul, ja. hey, uh, jij, wil, jij bent zelf radio-dj. Tenminste? Nou, niet op de radio, maar... Je bent wel aan het oefenen hè? Ja. Wat doe je dan? Ja, gewoon een beetje muziekjes door elkaar spelen. Bram, uh, wil jij misschien Go Back to the Zoo met Electric aankondigen? Vind je dat leuk om te, om te doen? Ja hoor. Ja? En uh, nou ja, de, en neem de tijd en uh, vertel misschien nog wat leuks en dan kondig hem lekker aan. Hier komt Go Back to the Zoo met uh, Electric. Electric. En de titel Helden van de Dag, die gaan naar uh, een groep ziekenhuismedewerkers uit Eindhoven. Zij stonden vannacht voor het glazen huis en waren daar gekomen met de fiets. Leg eens even uit wat dat precies is. Dat is een, een ongekeerde gek. Nou, wij, wij zijn een groepje collega's uit de het uh, uit de ziekenhuis uit Eindhoven. En wij fietsen voor het vierde jaar om jullie hart onder de riem te steken naar het glazen huis. Wauw. En dat is nu 260 kilometer geweest. Wow. Ja, wat een eind man. Wat een eindhoven man. Ja, Ja. Het was niet. Een... Hey. Ja. Hey. Hey. Jeetje Mina, maar echt. Wacht, even een applaus vanuit ons. Voor ja, de even collega's applaus. ook. Hè? Even applaus voor jullie hoor. Hey. Echt heel knap. Ga even een bedrag jongens wat jullie mee opgehaald hebben. Hey. 2600 euro! Hey. 3 FM. Oh. Serious Request. Update. Tot zover deze update. Over een paar uur ben ik er weer met uh, waarschijnlijk nog meer hilariteit. <lacht> nee, <lacht> <lacht> Terug het naar. Het, naar, zo, het uh, lijkt ook zo lang <lacht> geleden. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Dankjewel, Jim. Tot zo. We waited all een kerstkaart te sturen. Dankjewel ook Jolanda van Sloten voor jouw bijdrage. En Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet jouw uh, zaterdag eruit? Nou, ik wou vandaag een beetje rustig aan doen. Ik oh. heb hard gewerkt deze week, dus ik uh, doe vandaag niet zoveel. Oké, okay, en dan is de kerstvakantie toch begonnen, begrijp ik. Uh, ik moet maandag nog werken, dus Oh, daarna wel, ja. Okay. ja. Ja, hier word jij vrolijk van. Ja, klopt. Ja, Altijd leuk. En heel veel mensen, de Kaiser Chiefs en Ruby, en wat levert dat op? En voor mij een tientje. Dankjewel Suzanne. Dankjewel, succes. Heet ook De dochter van Anita Verstegen, dus die vroeg hem aan. naar nou, Suzanne, dus Margriet Wering van Delden. Die heeft ook een dochter, Ruby, en die vraagt het aan. En Ruben, ja, dat is ook wel een beetje toepasselijk. Dat is het zoontje dan van Tessa Bos uit Utrecht. Mark van Stralen, die uh, heeft dan een paard, die Kara uh, heet. Dus die noemen ze dan ook wel Ruby. En dit is het eerste nummer van jouw kapost dat hij met Kika Hero 3 kon spelen. Kijk. Ja, ze staan allemaal verschillende redenen om een plaat aan te het. vragen. 0909 1336 uh, Dat is het telefoonnummer. Het kan ook via de site 3fm.nl plaats. Of uh, je komt dus langs. Terwijl echt weer flink wat kinderen even ja, huh, het wat zo. geld door die brievenbus. Het, het, druk. Druk. het is Ja, het begint echt heel druk te worden inderdaad, ja. um, eens even kijken. Kan jij bij... Oh. oh jee, ik wil net even vragen of iemand dan bij de brievenbus kan komen, maar daar gaat dan weer... de mystery. Stromai. Ja, dit nee, oh, zou Stromai zijn. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Geel met Dautzen. Oh, Hi! Oh my god. <laughs> het is Dautse Kroes aan de lijn. Hello. Oh Dautse. Goeiemorgen! goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, pro ik probeer het een G beetje te leren Fries maar... Ken je onderhand al een beetje Fries? Ja, hoe hoe die paar dagen al? Hoe gaat het met die? Hoe gaat het met gaat goed. Ja. Yeah. Nou, wat leuk. Dikke tut dat krijg ik wel van je ja. Nou jammer genoeg niet, ik vind het zo jammer, ik vind het zo geweldig dat jullie het doen en ik vind het zo jammer dat ik er niet persoonlijk even langs kan komen, dat zat eigenlijk wel in de planning. Ja want je bent wel een het land geloof ik toch? Ja, ik heb maar ik ben nu, uh, we zijn een nieuwe campagne aan het schieten voor repeat en uh, ik heb okay. een en dus ja. allemaal... Druk, druk, druk, snap ik ook. Heel druk, maar ik vind het, ja, ik vind het natuurlijk super tof dat jullie in, uh, in Friesland ja. zitten. Ik nou ja, ben maar, heel erg trots. Ja, nou ja, ik denk dat je er ook trots kan zijn, want uh, wat een topprovincie is het. Het is niet alleen Leeuwarden, het is gewoon echt, nou ja, uiteindelijk gewoon heel Nederland die meedoet, maar de mensen die ja, hier komen, echt top. Uh, ah, leuk. Maar, maar, ik ben gewoon nieuwsgierig hoor, maar ga je dan in Nederland kerst vieren of hoe doe je dat? Nou, dat is nog niet zeker. Ik, ik denk dat ik, uh, dat, ik, dat ik zelfs kerstdien niet eens ga vieren. Dus, maar ik ben hier maar een, uh, een paar dagen en dan... Uh... Jezus Dautzen, denk je wel een dan beetje aan jezelf? ja juist ik oh, wil naar de zon ja. oh, kerstvieren ja, in de, de zon je, daar heb je dan wel helemaal gelijk <laughs> ja, inderdaad ja. Ja. de man heet niet van niks ja. sunnery, James hij houdt van de zon ja precies De oh, ja, ik weet de het sun factory toch <laughs> ja inderdaad ja uh, ik zag uh, want uh, jij, jij was uh, blijkbaar op tv, of dus ik zag op internet nog dat je heel graag uh, weer actrice wil zijn maar speelt er dan ook al iets dat je wil acteren ja nou, er hebben wel heel veel dingen gespeeld en, maar het is, het is nooit de ju het juiste ding geweest en qua timing ook nog niet ik vind het heel het is ook wel heel eng om dan, uh, ja. Ja, om dan je vaste klanten een, een tijdje te moeten opzeggen. en Dat uh, is wel spannend, maar ik zou het heel graag willen doen, inderdaad. En wachten op de goede rol, dat is dus ook. Ja, ja precies. Ah, ja. Ja. Ja, maar ja. goed, nou, dat gaat dan zeker in 2014 uh, gebeuren. Heb jij nog goede voornemens? Een beetje ongezonder leven? Um, ja, precies. Nog gezonde leven? <laughs> nee, precies. Nee, dat kan echt niet. nee Maar heb je goede voornemens? Um, nee, dat doe ik niet aan. Nee, heel Want goed. Nee, ik vind het heel moeilijk om dat waar te maken. En uh, ik heb al ik heb al genoeg. Uh, ja, ik, moet altijd, ik ben altijd in de gym en altijd, uh, altijd, altijd altijd die dingen aan het doen. Dus ik heb zoiets ik wil. Ik, ik zie ik het wel. Heb ik het al gemist eigenlijk? Want ik weet dat die, uh, hoe heet het, die Victoria's Secret show, die komt ook op televisie hè? Ja, maar dan zijn jullie alweer vrij. Oh, dat is dat. Dan moet het <laughs> komen. Gelukkig. Ja, dat is top. Ja. 24, uh, 24 december op net 5. Oh, oké. Okay, heel goed. Ja. Um, maar is het zo dat er bijvoorbeeld een, een leuk lingerie setje... wat uh, daar in die show een rol heeft gespeeld... wat jij dan misschien wel aan hebt gehad... dat we dat op de veiling of zo kunnen zetten? daar. Ja, dat kan niet. Dat is onbetaalbaar. Ja, dat is onbetaalbaar. Maar ja, ja. weet je ja, het weet, heel moeilijk is? Ik, zit natuurlijk, ik, ik ben heel erg bezig ook met Dance for Life. En dat is hmm. niet vaak. Uh, ik vind het helemaal geweldig wat jullie doen, maar ik heb net... Al mijn dingetjes heb ik aan een veiling uh, gegeven voor hun. Maar wacht eens eventjes, Douwtse Kroes. Sorry, maar ga... daarom wilde ik heel graag langskomen. Dit dus is me niet gelukt. Nee, dat begrijp maar ik. Maar daarom wil ik wel even bellen en zeggen dat ik jullie heel geweldig vind en tof. En uh, wacht eens even, wacht eens even. Zij Kroes. Ja. Je hebt echt nog wel ergens een insuffie. Jij, jij, jij, gaat, jij gaat mij niet vertellen dat jij helemaal niks voor de veiling gaat maar, geven. Geloof maar die zijn allemaal gebruikt. Ja, dat is juist extra veel waard. of schrijf een kaartje of... Of, of... Nou, wie weet? Nou, wie weet? Nou, ik ga daar niet wie mee. weet? Ik ga daar niet mee. Ik ga er niet mee akkoord, Ik ga er niet mee akkoord, Douwtse. Ik zeg, hou ik, de brievenbus in de gaten. Hou de brievenbus in de gaten. Hmm, okay. Spannend, spannend. Okay. Met, iets met een gleuf en Douwtse, dat klinkt spannend. <lacht> <lacht> Oké, okay. hey, dan, oh, uh, nou ja, dan, dan zien we het wel verschijnen, Douwtse. Oeens, ja. bedankt. Uh, of kan ik nog een plaat voor je draaien? Want dat kan ik natuurlijk ook gewoon. Een uh, oude ouderwetse uh, Serious Request. Ja, heel graag. Hebben jullie Try of van Sunry, James en Ryan Marciano? Ja, ja, ja. Die moet ik even ja, opzoeken ja, ja. dan. Maar die gaan we wel op de lijst. Dat ik, is mijn favoriet. Ik dacht, die gaat vast een major laser aanvragen of zo. Uh, uh, nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Uh, Rolling Stones' uh, Sympathy for the Devil. Oh, uh, dat ja, die is goed. Nou, ja, toch? Gaan we doen, Duitse. Uh, okay. Leuk dat je eventjes aan de lijn uh, wilde komen. Ik wens je alvast succes. vrolijk kerstfeest. En, ja, jullie ook. Uh, goedemorgen. Goedemorgen en een hele fijne dag en dagen nog daar. Oh. Ja hoor. <laughs> doei, doei, doei, doei. Oh, doei. doei, doei. Helemaal top zeg. En ah, het ja. was niet Paul Leeuw. Nee, dat was <laughs> <laughs> Oh, wat fijn dat deze is aangevraagd. Eigenlijk speciaal voor mij, omdat ik zo gelukkig van word. Dat zegt Henri Paulussen en Sanne de Jonge. I believe in miracles, baby. van jou nemen. De nachtkracht. Dennis Weening. Ja. jongen, En wat een kracht heb je gegeven. Nou, echt respect en bedankt. Dankjewel. Dat is echt weer echt onvergetelijk. Dat doe ik ook echt uh, namens Paul en Koen. En uh, wat ga je doen? Ja, je gaat verjaardag vieren vertellen natuurlijk. Ja, ja, ja ik moet er nu nog even niet aan denken. Maar <laughs> Heel even slapen en dan, ja. en dan door. Dat begrijp ik. Thanks man. Echt. Even een fijne huk. Uh, ik wil ook even Leeuwarden laat je horen voor nachtkracht. Dennis Weening. Uh, zo dadelijk dan is hij hier. Ik zag hem al eventjes uh, op de badkamer staan. Frisse, en fruitig, powerabering. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Mag ik even je aandacht? De leerlingen hier weten namelijk van niks. Al mijn collega-docenten weten van niks. En zelfs de conciërge hier weet van niks. En hoe meer er hier van niks weten, hoe beter...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 de op-is-op -op aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt. Alle aanmerken damesgezichtscrames nu met 50% korting. Maximaal 6 per persoon. Alles voor jou. Ethos. Bij Olsenkeur worden er vandaag 35.211 foto's. Zes jaar. Nou Tim, even de proeven op zon nemen dan maar.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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouwen van wat u en snel. ABS Autoherstel. Hoe Nederland? Mijn Jeannette. Hi Jeannette, hoe kip jij vandaag? Mijn crepes. Uh, en in het Nederlands? Krebs en kipzwammen. Oké, okay, kijk voor de vertaling op boekkipNederland.nl. <laughs> kip de meest stukje vlees. Kip.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 Via Bruna.nl worden dus al je kerstcadeaus gratis bezorgd door PostNL. IZZ ook voor ZZP'ers in de zorg. Kijk op IZZ.nl. Vier jeugdvrienden, vrienden, we leven een wereldweekend. Welkom de Las Vegas in de hilarische feel -good comedy van deze kerst. I love it. Michael Douglas, Kevin Kline, Morgan Freeman en Robert De Niro. It's be Las Vegas, nu in de bioscoop. Dit is het nieuws van 10 uur. Nog zo'n 20 Nederlanders in Zuid-Soedan. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS,